Uh, he, he, he. Is dat dan aan? Goedenavond. Hallo. Oh jij ook geluid. Wacht, uh, nog een uh, keer. Ze hoorden mij vast wel, joh. Uh, dus, uh, en uh, nog een keer hallo. Hallo. Net zei het, veel leuker. Ja, maar, jeetje. Dat Net was echt. Hallo. Ja, maar daar ben ik heel slecht in om dat nog een keer te doen. Hallo. Hey. Hallo, Gerrit Jan. Dag operator. Dag dread. Je was er al en je ging weer weg. Het is de zich hele nacht op de chat geweest, hè? Nee. Eh. Oh. <laughs> ik moest om 11 uur gisteren weg. <laughs> en toen heb ik alles aan laten staan. Omdat ik echt ook echt om 11 uur precies weg moest. Oh ja, dit kan nog wat weinig. Zo. Peace drugs. Voor... Uh, Schijn, zo, zou die Engelsen nou nog begrijpen wat wij zeggen als we peace on drugs zeggen? Want ik lees dat ze in Engeland, Groot-Brittannië, dat daar de jeugd, en nog meer mensen dan alleen maar de jeugd, zo ongelooflijk slecht in hun eigen taal zijn tegenwoordig. Hmm, ja, nou, dan, dan, dan, dan horen ze dat er erten, eh, stoonde erten rondlopen, denk ik. So, yeah. peace, peace, on peace, drugs. peace, peace, peace, uh, er, er, peace, peace. Yeah. onder invloed? Erten onder invloed. Maar weet uh, goed klapstuk in die soep. Dat helpt wel. Dat helpt wel. Dan krijg je de beste ertensom. Ja, Gerrit Jan, goedenavond. Ja. Hi, ja. Kijk. Dus, stel je nou voor dat hij belt, dan voorzien dat een beetje. Kijk Oké. Okay. Dus als je denkt dat je moet ingrijpen Gerrit Jan, dan uh, gelijk ingrijpen. Meteen de doen. Gewoon uh, world pea, will, will peace. World peace. Uh, die, die zijn gespoeld in de, in de whirlpool. Zoiets. Zoiets. Weet je wat wel raar is trouwens met. De, uh, oh, oh, hij zal hij oh, een bellen. Hij zal een bellen. Hij, hij zal hem bellen dat, dat is raar. Groen. Ja, hallo. Hey, ik, ik ga je nog wat harder zetten, moment. oh jee, er staat een man met een pistool, lijkt het. Nee, dat is een vrouw die zegt nee. Oké, okay, gelukkig. Maar dat vinden mannen vaak moeilijk om te herkennen. Ik denk dat je nu beter te horen bent, Gerrit Jan. Goedenavond, heren, in Utrecht. Hey, goedenavond. Goedenavond. Nou, dat ja. Alles wel? Alles uh, ja. wel. Na, na behoren. Stoon de de soep? Uh, nog niet, maar ik ben eraan aan het werken. Peace on drugs. Ja. Ja, ja. Zo, zo had ik het nog niet bekijken. Ik hoop zien, al die verwarring omtrent taal geeft ook weer een hoop nieuwe... Verwarring omtrent taal kan ook hoop geven hoor. Maar uh, genetisch gemanipuleerde erten die THC produceren? Nee, nee, nee. Dat, dat weer net niet. Dat maar, weer net niet. Nee, maar wel oregano wat uh, CBD-achtige stoffen bevat en, uh, en, en meer van dat soort dingen. Dus uh, we ontdekken de laatste maanden ontdekken we steeds meer. Eigenlijk het raarste wat we ontdekt hebben is in uh, China. Daar hebben ze nou een, een eigen kunstmatig cannabinoïd uh, gemaakt... Een bijna op THC lijkend dingetje. Daar hebben ze experimenten mee gedaan en ze zijn echt helemaal geschokt. Want ze kunnen echt de gekste tumoren bestrijden. Uh, nou is er alleen een probleem. Het is heel duur om het te maken. En ze mogen daar dus niet experimenteren met echte wiet. Ondanks dat de Chinezen erom bekend staan dat die eigenlijk de oudste geschriften hebben. Ja. Waar, waarin duidelijk beschreven wordt waar die wiet allemaal voor kan dienen. En de, de e e e dat hielp ook bij gezwellen in dat boek. Nou, dat, uh, dat nieuwtje kende ik nog niet. Het is dus wel een beetje jammer, want nu, nu, nu krijg je dus steeds meer rare onderzoekjes. <kacht> en, en het kan dus heel goedkoop geproduceerd worden. Maar, maar, maar nu durven ze het dus niet aan in de plekken waar het wel eventueel getest zou kunnen worden om dat te testen. Vanwege dat dat toch weer wat anders is als dat kunstmatige cannabinoïd. Maar wat ingewikkeld okay. Dus ja, zo krijg je dus van probleem naar probleem. Terwijl het gaat hier nog steeds om een plantje mensen. Dat is toch ook een beetje wel wat de mensen doen. Van probleem naar probleem. Ja, maar ik vind het gewoon zo gek dat ze. Die Chinezen die willen dus eigenlijk ja. nog steeds ook. Daar zijn ze ook nog steeds mee bezig. Natuurlijke geneeskunde. Dus met. met, met met planten en met dieren en met, maakt niet uit wat voor ingrediënten. Oh, ja, ja, ja, ja. ja? Van die neushorens. Ja, ja, ja. Nou, die, die neushorens, dat is in China inmiddels al bekend dat dat niet werkt. Oké, okay. maar wie het? Het wel? Uh, nou, die, die THC-nep-THC-achteren, uh, die dus wel. Alleen toen kwam ik daarachter dat, dat het product wat ze daarvoor gebruikten, dat is dat spulletje wat ze gebruiken over die uh, Spice. En hoe heet die, die spullen ook alweer? Uh, weet je wel, die kunstmatige uh, wietjes. Hey? Die dus in van die zakjes zitten. En, uh... ja, van dat K2 en uh, Precies. dat soort uh, dat, dat het is hetzelfde stofje. Soort stofje, precies hetzelfde is. Hetzelfde stofje als wat China op het ogenblik in grote hoeveelheden exporteert. Dat exporteren, dat wel? ja, dat is legaal. Dat kun je gewoon importeren. En ik geloof dat verder valt het tegenwoordig wel mee met al dat exporteren. Ja, maar dit is schijnbaar geliefd. Hadden we verder nog andere nieuwtjes? Want ik had er echt. Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben nog een ander nieuwtje. Maar dat is morgen eigenlijk pas, dat nieuwtje. Maar hij heeft er vandaag al wat over gezegd. Heel veel nieuwe krijgen ze natuurlijk niet. Nou, dat is uh, Toch? Nieuws, nieuws voor het nieuws. Ja, ja. precies. En dit is nieuws in de overtreffende trap, man. Dat is gewoon dat je nu al, ik zal maar zeggen... de herfstcollectie van dit jaar presenteert. Ja, dat is vrij normaal. Dan zou het de voorjaarscollectie van 2017 moeten zijn. Kijk... En, nou. Nee, die, nee die, die, die, dat kan nog wel dit jaar. Ik wou net zeggen, dat is zeker dit jaar. Maar goed, wat is het nieuwtje? Ja, van die, uh, mag de patiënt wiet kweken voor wiet. Uh, meneer Hillebrand. Mag de mag, mag mag. patiënt wiet kweken voor ziekte. En dan waarschijnlijk voor beter worden, maar, denk ik. Maar. Nou, maar dit is uh, een he heel bijzonder voorbeeld, want we hadden eerst al het moorlag uh, uh, en, en die deed het alleen maar voor het verbeteren van zijn levenskwaliteit. Maar, maar deze uitspraak gaat over een veel moeilijkere vraag. Moet je maar eens luisteren. Zullen we het eens eventjes uh, draaien? Ik weet niet wat precies, maar... En ik, ik, ik weet niet of... Oh, ik kan het ding omdraaien natuurlijk. Doe maar even. En, en, en nog even tussendoor een nieuwtje. Hier, Jamaica... Dankzij het red, Jamaica, 14.000 minder personen gearresteerd om, uh, vanwege uh, Ganja, sinds dat de wet veranderd is. Ja, dat, uh, dat scheelt. Ja, dat scheelt. Een, een, een, een oplossing voor criminaliteit kan zijn dat je bepaalde wetten afschaft. Dan zijn er opeens een stuk minder criminelen. Hé, hey. hey, hey, hey. zo hé. He. Hey. Ik... <laughs> Volgens mij, en... wij, wij kunnen ook mensen voor de Nobelprijs voordragen. Ik denk hè? het, maar uh, Gerrit Jan is ja. er één. Ja, ja echt waar. <laughs> ik zal het geluid... We gaan nu even, ja. even overschakelen ja. naar... Even uh... Misschien nog even opmerking vooraf. Uh, de, de, uh, ik ga straks even met Doede bellen, die dan later in de uitzending komt. Dus uh, ik had met hem afgesproken kwart over uh, zeven ongeveer. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Oké, okay. dat, uh, dat, ik weet ook niet hoe lang het dat, Guus. Het uh, duurt uh, niet zo lang, duurt, Goed, maar excellent. er staat er ook ergens bij, hoor. Maar dan moet ik mijn bril weer erbij houden. Ja, al. dan moet ik hem waarschijnlijk <laughs> eerst aanzetten voordat je dat gaat zien. Oké. Okay. Nou, komt-ie. Komt-ie. De oud-verpleegkundige Rudolf Hillebrand raakte 22 jaar geleden tijdens zijn werk besmet met het HIV-virus. Om de bijwerking van de anti-HIV-medicijnen tegen te gaan, gebruikt hij thuisgekweekte cannabis. Justitie verdenkt hem nu van het vervaardigen van softdrugs. Morgen doet de rechter uitspraak. Uh, welkom, Rudolf Hillebrand. Ja. Um, u kweekt uw eigen medicinale wiet. Maar waarom doet u dat eigenlijk? Want u heeft voldoende keuze bij de plaatselijke apotheek, neem ik aan, met, met wiet op recept. Uh, dat is het probleem. Uh, ik gebruikte voor de legalisatie in 2003 uh, cannabis van de apotheek. Uh, Marifarm, MGM-cannabis. En uh, met de legalisatie in 2003 is die soort vervangen door een soort die voor mij niet werkt. En de variëteiten die er nu op de markt zijn, ik heb ze allemaal uitgeprobeerd. Maar ze doen voor mij niets. Dus ik ben genoodzaakt om uh, het van een andere plek af te halen. En dat heb ik ook jaren via de koffieshop gedaan. Maar dat is onbetaalbaar. Plus dat de kwaliteit van de koffieshop uh, ook niet al te goed is. Dat is voor recreatief gebruik geteeld. Dus dat heeft hele andere waardes. Plus dat het geen garantie is dat het biologisch gekweekt is. Of dat er pesticiden of andere vervuilingen in zitten. Ja, dus bent u op thuis gekweekte cannabis aangewezen, nou, zegt u. Hoeveel heeft u dagelijks nodig om de bijwerking van de medicijnen tegen uh, te gaan? Vijf gram cannabis per dag, hebben ik een recept voor. Ja. Hoe, hoe gaat het eigenlijk met uw gezondheid nu? Uh, dat, is, dat is maar matig. Ik, uh, uh, ik heb enorm veel problemen om op gewicht te blijven. Omdat je uh, slecht eten kunt door, al die medicijnen, krijg je een enorme misselijkheid. Uh, ik heb uh, continu pijn, zenuwpijn. Uh, want de medicatie is nogal giftig voor je lange zenuwbanen. Uh, daarbij heb ik ook slaapstoornissen die ik er van oploop te staan, gebruik ik ook cannabis voor. Dus het is allemaal erg, erg veel. Erg grote vermoeidheid. Dus ik ben behoorlijk beperkt in mijn dagelijkse bestaan, ja. zeg maar. Ik kan, ik kan net mijn eigen dingen doen en daar houdt het verder ook wel mee op. En dat kunt u doen dankzij het feit dat u cannabis gebruikt? Ja, want anders dan kwam ik helemaal de deur niet meer uit. Dan is mijn horizon niet hoger dan de rand van de toiletpot... want dan ben ik continu misselijk aan het braken. En nu kan ik nog, als ik misselijk ben en ik moet mijn medicijnen innemen... dan kan ik wat roken... Uh, en dan ben ik in, in een paar minuten tijd, of binnen een kwartier, ben ik in staat om mijn medicatie in te nemen en te eten en nog wat te eten en het ook binnen te houden. Zonder meteen misselijk te worden? Zonder weer opnieuw misselijk te worden en dan verdwijnen de pijnen ook en dan ben ik weer in staat om naar buiten te gaan en wat te gaan doen en met de hond te gaan wandelen en noem maar op. Ja. Dus u bent zelf wiet gaan kweken om, in uw eigen, nou, om, om aan die vijf gram per dag te komen, zal ja. ik maar zeggen. Hoe doe je dat eigenlijk? Is dat heel ingewikkeld? Uh, nou, er, er komt nog heel wat bij kijken. Het is niet, het is, het is niet zo gemakkelijk. Je moet wel groene vingers hebben en je moet verstand van de planten hebben. Dat heeft u? Ik, uh, ik heb een beetje groene groene vingers, maar ik vind het een heleboel werk. Eigenlijk is het te veel werk voor mij om dat zelf te moeten doen omdat u met uw gezondheid dat niet kan? Met mijn gezondheid, ja. En uh, met mijn polyneuropathie. Uh, uh, het verzorgen van de planten is ook heel wat werk. Polyneuropathie? Uh, polyneur ja, dat zijn, sorry. <laughs> dat zijn de zenuwpijnen in mijn uh, handen ja. en voeten en uh, door mijn hele lichaam heen. Wat uh. ja. dat kost dat, dat thuis kweken? Wat kost u dat? Uh, dat kost me een paar honderd euro per maand. Ja. En krijgt u dat dan uh, vergoed eigenlijk? Nee, van zorg, ik, krijg helemaal, ik krijg niets vergoed. Nee. De ziektekostenverzekering heb ik voor de rechter gedaagd en uh, tot twee keer toe zelfs en de laatste keer maakte de rechter zelfs het oordeel dat uh, ik het onaanvaardbare maar moet aanvaarden omdat hij niet op de stoel van de wetgever kan gaan zitten. Nee. En nu staat u dus morgen doet de rechter uitspraak. Ja, uh, Wat vindt u er eigenlijk van dat u voor de rechter komt? Ik vind het belachelijk. Ik vind het intimiderend. Ik, ik, ik, ik, Hoe kan je, hoe kan het zijn dat als je je probeert je eigen leven te redden? Als ik die cannabis niet heb, kan ik mijn pillen niet op tijd innemen. Eén keer te laat mijn pillen nemen, dat kan me resistentie opleveren van mijn medicijnen. Dan werken ze niet meer. En aangezien ik al zo lang ziek ben, heb ik nog maar heel weinig. Ik heb eigenlijk geen mogelijkheden om te wisselen met medicatie. Dus voor mij betekent dat een doodvonnis. Dus ik zit twee keer per dag in de spanning of ik mijn medicijnen wel op tijd in kan nemen. Dat lukt me dan met cannabis, dat is het enige middel wat me helpt. Daarvoor en om een beetje op gewicht te blijven en te kunnen eten. Mijn kwaliteit van leven te verbeteren en, en draaglijk en menswaardig bestaan te leiden. Dat is een mensenrecht. En dat wordt me dan ontnomen. Ja. Ik word met mijn rug tegen de muur gezegd en ik word met een doos pillen het ziekenhuis uitgestuurd. En verder moet ik het maar uitzoeken. U heeft uw advocaat meegenomen, mevrouw ja. Barbaliek Peters. Uh, ja, Die uitspraak van de rechter morgen, wat verwacht u daarvan? Um, nou, ik verwacht in eerste instantie dat het een soortgelijke uitspraak zal worden... als in de eerdere Moorlachzaak. Die is, tenminste, de mensen die bekend zijn met medicinale cannabis kennen de naam allemaal. Dat is een eerdere uh, zaak geweest waar een MS-patiënt uh, ook voor de rechter is moeten komen. Voor de strafrechter notabene. Want dat is eigenlijk hier het meest schrijnende, dat iemand voor de strafrechter moet komen in dit geval. En er is toen bepaald door die strafrechter dat deze patiënt mocht kweken. Er is toen gezegd van er is een overmachtssituatie, conflict van plichten. Kwaliteit van leven gaat hiervoor op uh, het gehoorzamen aan de opiumbed En daar ging het nog maar om kwaliteit van leven. Dus in het geval van Rudolf daar gaat het niet meer om kwaliteit van leven, maar het gaat om leven. Want als hij zijn medicatie niet kan innemen, nou dan uh, kan het een week tot uh, als hij geluk heeft, misschien een jaar heel veel geluk, duren en dan uh, ja, dan weet hij zeker dat hij dat dood zal gaan. Dus hier gaat het om leven, niet alleen om de kwaliteit van leven, maar ook om leven. Dus ik verwacht in eerste instantie dat het ook een ontslag van alle rechtsvervolging zou worden. En dat ja. is dan in het geval van uw cliënt. Wat, hoe ligt de, ja. de kwestie eigenlijk politiek gezien? Nou, politiek uh, lijkt het toch uh, helaas, of lijkt het, het is zoals het uh, uit, uh, uit de, de gang van zaken en de hele aanloop blijkt. Een hete aardappel die doorgeschoven wordt van partij naar partij. Want cliënt heeft, uh, is, Rudolf zelf is nota bene al van... 2006 uh, ben je bezig met de politiek, D66... Uh -huh. om hier aandacht voor te krijgen in de Tweede Kamer. En tot heden lukt dat niet. Dus uh, ik weet niet waar het aan ligt. Ja, helaas uh, kun je bijna constateren van... Het is politiek waarschijnlijk niet een al te aaibaar uh, onderwerp. Het moet in ieder geval de, het belang van het onderwerp... Ja, ik denk dat niemand daarover uh, hoeft te discussiëren over te twijfelen. Nee. Maar op een of andere manier wordt het doorgeschoven. Men wil er ja. nog niet aan. Meneer Hillebrand, wat, wat hangt u eigenlijk boven het hoofd als de rechter u veroordeelt? Oh, daar hangt mij... Uh, Hou alsjeblieft op. Daar wil ik niet aan denken. Wat me dan boven mijn hoofd hangt... Uh, mijn medicijnen niet in kunnen nemen. Dus dan hangt mijn misselijkheid, braken, uh, afvallen. Uh, er kan, u ziet, ik ben een erg mager kindje. Er kan niet veel meer af. Huisuitzetting hangt me boven het hoofd. Uh, de straat, en dat betekent in mijn geval dat. Dat hangt me boven het hoofd als het morgen een negatieve uitslag komt. Ja. En het is, het is, het is, het is een godsmeer dat je hier als patiënt doorheen moet. Ik ben zelf verpleegkundige geweest. En vanaf het moment dat ik geen verpleegkundige maar patiënt ben... moet ik opeens dingen geloven die, waarvan ik uit de praktijk weet dat ze anders werken. Ik wens u veel succes morgen bij de uitspraak. Morgen de uitspraak van de rechter om één uur. En dank dat ja. u uw verhaal wilde vertellen. Rudolf Hillebrand en advocaat Liek Peters. Zou ik nog één dingetje mogen vragen? En het is. Ik wil een oproep doen aan alle patiënten die in mijn situatie zitten. om een, uh, contact op te nemen met uh, mijn advocaat. En dat kan via website www.bsemc.nl. b s, -E? we, b -S -E -M okay. Een Belangenstichting Effectieve Medicinale Cannabis. Die is genoemd. Dan kunnen we de vuisten maken. Oh, dan kunnen we de krachten. krachten bundelen. Dank en succes morgen. Oké, okay, bedankt. Ja, ja, ja. Zo zie je me weer. Je... Er zat daar iemand uh, zwaar te ademen. Ja. Dart Feder als cameraman. Het is uh, ja. heel, heel, uh, ja. Maar morgen gaan we er meer over horen. Ja, nou, ja. Als je het zo hoort, lijkt me het een duidelijke kwestie. Uh... Uh, uh, ja, lijkt mij ook. En maar eigen... wij, wij, wij zijn volgens uh, alle andere papieren bevooroordeeld zoals dat oh, heet. Ja. O oh, ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dat vergeet je soms, toch? Dus ik hoop morgen dat een rechter onbevooroordeeld tot dezelfde conclusie komt. Ja, ja, ja. Dus dat kan, hè? Dat kan. dat kan wel, ja. Dat kan wel, ja. want het kan zijn. En het zou nog mooier zijn dus, want hij zegt net ook van hoe heel erg het is dat je dus als patiënt ook nog daar helemaal zo doorheen moet in de zin van wellicht uh, kan er zelfs ook eens gedacht worden over hoe dat wat meer uh, gewoon uh, eenduidig te maken is voor al die patiënten. Ja maar het is nou zelfs onmogelijk steun hoor dat, dat je die man wil helpen, ik heb bijvoorbeeld grond ja. en ik zou die man willen helpen en ik zou zeggen van nou het kan goedkoper. En je hoeft, het niet, je hoeft het niet zelf te doen en zo. Dan kun je alle keren dat je wel je vingers kan gebruiken, kan je gewoon dingen doen uh, waar je gewoon dan zin in hebt. Dan hoef je niet op die plantjes te letten, want hij zegt zelf ook dat dat hem te zwaar wordt. Uh -huh. En dan, dan zou ik met een stukje grond en zo, zou ik die man toch een stuk kunnen helpen? Van nou, dat doe ik wel even voor je. Dat kan er wel bij. Ja. Maar, maar dat kan dus niet. En dat is raar. Ja, er Want, zijn nog wel wat meer dingen raar. Ja, er zijn zelfs mensen die, die zijn, hebben het idee dat je al die mensen die vluchtelingen helpen, dat je die moet gaan pakken. Vanwege dat die doen allemaal aan mensensmokkel en zo. Die, die mensen uit zee halen en dat soort dingen. Hey? Je smokkelt hem het strand op. Ja, er lopen echt ja. Europeanen die gekozen zijn lopen ja. met dit soort ja. ideeën rond. Ja. Dus... Misschien was dan eigenlijk zo de kapitein van zo'n landingsvaartuig was ook een soort mensensmokkelaar ooit, hè? Ja, ik weet niet Toch? hoe dat precies werkt, hoor. Maar... Hoe die regels zitten, zo ja. 70 jaar geleden smokkelden ze dan ook mensen. Ja, ja. ja hoor. Zo, ja. mensensmokkelaars die hebben alleen maar werk op het moment dat het illegaal is schijnbaar om een grens over te gaan. Volgens, volgens mij waren die bloemetjes voor jou uh, bloem. Eh, toch? Ja. Bloemetjes. ja even, sorry. sorry. Ja, nee, ik, ik denk gelijk weer aan zaadjes en bloem. Oké, okay, dat nou ja, komt dat vast ook wel weer goed. Dat komt van, allemaal goed. Tuurlijk, tuurlijk. Nou, dat is even zomaar een zijsprong. Voor iemand zonder chat volkomen onbegrijpelijk. Maar ja, nou, ja. dat kan. Sowieso, de chat geeft soms toch zomaar allerlei dingen nog, dat je, hé, hey, interessante informaties, dan wel linkjes. Ja, ik zou inderdaad, eh, als ik jullie was, toch nog eens uh, een keer naar de chat gaan kijken. Want uh, er zijn inmiddels toch wel een heleboel mensen op de hoogte en mensen die het ook naluisteren, denk ik, achter. Maar hoe ze dat dan doen, snap ik niet, want dan klopt de telling op het archive niet, maar mensen kunnen wel vertellen wat we gezegd hebben. Dus, Kijk, ja. Of ze praten allemaal met elkaar en dat er eentje het geluisterd heeft, dat kan ook. Maar ik snap nog niet helemaal hoe het werkt. Dat je het dan heel goed doorvertelt. Dat, nou ja, dat, hebben we al dat is moeilijk. Heel zondag, hoor. Dat is moeilijk, ja. Oh, sorry. Ja, ja, even ja, opletten, opletten. En daar gaat hij. Ja, hallo. Ja. Ja. Horen jullie mij nu? Jazeker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Toen net blijkbaar dus niet. Vandaar dat ik even opnieuw bel. Ja, ik okay. zag opeens ergens een uh, groene telefoon horen uh, <laughs> verschijnen. Verschijnen. Ja. Nee, ik heb even contact gezocht met Doede, maar die is dus nog onderweg vanuit Amsterdam. Er was een uh, VOC-vergadering. Ja, vandaag. dat ja. klopt. En uh, blijkbaar uh, heeft hij even nodig om uh, thuis te geraken. Dus zodra hij er is, uh, werd mij verzekerd, uh, komt hij online bij Skype en dan uh, kunnen we bij het gesprek betrekken, denk ik. Helemaal ja. fantastisch. Mooi. Ik, uh, ik heb grotendeels het stuk gehoord ja? over, uh, over uh, de patiënt, meneer Hillebrand, zoals ik het goed onthouden heb. Hillebrand. ja. Brand, ja. brand ja, ja. Maar dat lijkt er toch op dat er gevonden gaat worden in de richting van uh, uh, vermoorlog. Ik bedoel, het is toch... Nou ja, laten we er niet op vooruit lopen, maar ja, er helemaal. wordt duidelijk gezegd dat in het geval van Moorlag was er dus een verbetering van uh, de, de, uh, de kwaliteitsverbetering. En dat dat al zwaarder woog dan, ik zal maar zeggen, dan maar dat je het je houden dit... aan de opiumwet. En dat het in dit geval, legt meneer Rudolf Hillebrand uit, is het eigenlijk gewoon uh, leven of niet? Hij kan zijn pillen ja, niet slikken. Het is levensreddend. Ja, ja. Dus niet, niet, niet, niet levensverbeterend, maar levensreddend. Dus dat wij ik nog wat meer gewicht in de schaal leggen van, van, van, van, van, van de rechter. Ja, dat zou je... Dat die, zou ook wel interessant zijn voor allerlei andere patiënten... die inmiddels allerlei medicijnen niet meer kunnen krijgen... om dat toch eens bij de rechter voor te leggen. Vanwege, als het uh, om hele belangrijke dingen gaat... dan zou de rechter dus wel eens vaker zulke uitspraken kunnen doen... in het kader van allerlei medicamenten die nu bijna onverkrijgbaar zijn... Jawel, maar dat, dat, vaak gaat het ook nog gepaard met het argument dat sommige uh, uh, medicatie enorm uh, duur is, dan wel heel schaars en daarom heel duur. En uh, ik hoor over een onkostenplaatje van een aantal honderden euro's per maand. Nou ja, dat staat in contrast met die peperdure medicijnen die uh, uh, anders ook niet voorgeschreven worden. Ja, wordt. ja, dus ja, maar... Zijn die medicijnen echt wel zo duur en wat, ja, dat... wat is een mensenleven waard? Dat klinkt als een stomme vraag, maar dan moet je beginnen bij de mensen die in het dichtste bij staan. En vertel me dan wat die waard zijn en dan de mensen die het verste weg staan. Dat ja, is een okay. hele goede vraag, maar blijkbaar wordt er serieus over dit soort vragen nagedacht op uh, verschillende niveaus. Mensenlevens zijn onbetaalbaar. Hoe irritant sommige mensen ook kunnen zijn? <lacht> Ik ben het met je eens, maar ik weet niet of die visie door iedereen gedeeld wordt. Uh, okay. Als ik zo om me heen kijk. Maar goed, uh, jullie hadden het toen net over rare berichtjes. Ik kwam, ik kwam ook weer een heel raar berichtje tegen. Het was uh, in Zeeland, benen. En uh, ja, ik kon mijn ogen niet geloven, luister en huiver. Middelburg, het bezit van me meer dan 5 gram softdrugs kan ervoor zorgen dat een middelburgs gezin drie maanden de eigen woning niet in mag. Ja, dat kan, ja. Ja, dat hebben ze daar bedacht. Terwijl, nou, nee, uh... dat kan echt volgens de afspraken die ze in het zuiden van het land hebben, kan dat. Die kunnen nou, gewoon een uh... pand zo dicht zetten. Dat kan zelfs in Groningen ook hoor. Jawel, maar ik bedoel... Uh, Als de, de burgemeester dat wil, dan kan dat. Ja, nou, ja, maar dat, de burgemeester zal zich dan moeten verantwoorden. En, uh, die zegt dus, gewoon, dan is het meer dan uh, wat je zelf uh, kan gebruiken volgens de regels. Uh, uh. En dan is nee, het wacht, wacht even, we hebben nog altijd de 30 gram. Daar ja? ligt de dealers in die kaart. Ja, maar daar heeft die burgemeester feitelijk uh, maling aan. Daar hoeft hij niks, uh, geen rekening mee te houden. Nou, ik, ik, ik heb het berichtje op Twitter gezet en uh, er kwamen allerlei reacties op. Onder andere de reactie uh, met het grote vraagteken van, uh, houd dit voor de rechter stand? Want, uh, het, nee, uh, nee maar, ik, precies. Ik... Als het voor de rechter stand houdt, het, het kan wel eens zijn, uh, een rechtszaak is in Nederland niet meer gratis ofzo. Dus als je al in de problemen zit, dan, dan moet je ook nog maar geld genoeg vrij kunnen maken om, om een of andere procedure te starten. Het is best wel moeilijk voor gewone mensen tegenwoordig om zich te weer te stellen. Dat is een feit. Maar een woning sluiten omdat er 5 gram softdrugs aanwezig is. Ja, dat kan. Als er, als er meer Kijk, als 5 als gram hij, is, kan dat. Want dan ja, maar, is het een drugspan. ik bedoel, er wordt toch gewoon. Ik, ik zal me zeggen, als ouders van. Uh, ik zou maar zeggen, twee puberende kinderen... word je dan dus werkelijk gewoon helemaal... Heb je, je hebt geen leven meer. Nee, maar weet je ga wat je met... ik, ik, ik. die adem, mensen... Die mensen moeten aanvoeren... Af, dat ze een voorraad hebben... voor een coffeeshop. Jawel, maar de bron is... PZC... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uit... Uh, hoe heet dat? Uh, uh, uit Zeeland, de krant. Hè? De, ja. de, en uh, het berichtje gaat verder... En dan staat er, wie meer dan 5 gram in huis heeft, wordt gezien als een handelaar. Ja, klopt. En daar weer, willen we tegen optreden al dus de woord voeren. Ook als iemand klein hoeveelheden de haardrugs in huis heeft, kan een dergelijke besluiting volgen. Wie meer dan één bolletje heroïne, één extensiepil of één wikkel cocaïne thuis heeft... loopt ook het risico dat haar of zijn woning voor drie maanden wordt gesloten. Je kunt, het, ik, ik denk niet dat je staande kunt houden dat dat kan... Want uh, de, de dealer-indicatie ligt uh, vanaf 30 gram. Dat, dat, is gewoon, dat staat gewoon in de aanwijzing opiumwet. En de burgemeester kan dit gewoon echt niet bakken, want het is gewoon eigen gebruik. Niet meer en niet minder. Nou, en bo bovendien, wat Jeroen, het voorbeeld dat Jeroen aandraagt... maar neem een gemiddeld hippiegezin met een, twee, een, een tweeling van 19 jaar... die hebben gewoon 20 gram in huis... Die zouden dan ogenblikkelijk dichtgaan, terwijl ze per persoon 5 gram hebben uh, net uit de koffieshop hebben gehaald. Ik vind het echt te zot zo langzamerhand hoor. Hey, maar het kan nog zotter hoor. Want uh, er bestaan ook mensen die hebben zo'n kaartje van de dokter. Dat zijn medicinale gebruikers. Nou, officieel zouden die eigenlijk gewoon uh, na een test of wat dan ook toch wel de weg op mogen. Maar deze is aangehouden. En deze meneer die was heel eerlijk en die zei ik heb epilepsie. En daarvoor gebruik ik Bediol, dat is de, de, de CBD-variant van Bedrokan. Mm -hmm. En uh, dat heb ik nodig. En kijk maar, hier is mijn, mijn kaartje en mijn pasje en van alles en nog wat. En die wordt nu van het CBR uh, zijn rijbewijs ingevorderd en zijn auto in beslag genomen. Het is, uh... nou, ja. Ja, het is van de rat op besnuffeld, zo lang. ...ongelooflijk. Nou ja, ik en, zeg... en, en dit is dus wel echt heel bizar... ...aangezien er echt in Nederland een regeling is... ...voor medicinale cannabisgebruikers... ...waarmee je toch wel degelijk... ...in de auto kan zijn. Je kan zelfs in de auto zijn... ...en de grens oversteken in alle Schengen-landen... ...met cannabis bij je... Uh, ...rokend desnoods... En, ...en een briefje erbij. Dat is toch wel, wel gek... ...dat je op de Nederlandse wegen... Dus met, met een, een variant waar je dus echt, euh, nou in ieder geval, ja, je, het is leuk om erbij te hebben als je echt te heavy wiet gerookt hebt. Maar <laughs> verder euh, zou ik het voor de rest niemand aanbevelen, die BDO, Maar goed. Nou, ik, ik was redelijk geschokt door deze uh, mededeling, want het is een enorme aanscherping uh, van, van het beleid. En uh, de. de ja, misbruik ligt op de loeren. Dus ja, uh... maar op het moment dat ik uh, een bloedtest krijg en ik heb ecstasy geslikt, dan uh, mag ik zes uur niet rijden en daarna mag ik mijn auto weer in. Ja. Ja, dat is dan toch wel heel apart. Dat, dat, dat de meeste wetgeving rondom drugs uh, vrij absurd is? Nou nee, ik wilde mij aangeven dat ze op een hele rare manier achter de cannabis aan zitten op het ogenblik. Ja, nou ja. De... Het, het woor, ze, ze vinden steeds gekkere dingen. En het wordt alleen nog maar op regeltjes en regeltjes. Maar niet meer op logica gebaseerd. van waarom het wel of niet zou mogen. Nou ja, dit nieuwe regeltje overtreedt de regeltjes. Dat, dat, is, dat is gewoon het stuitende eraan. Ik bedoel, dat de regeltjes absurd zijn. daar, daar kunnen we inderdaad uren over praten. Maar dat een regeltje zelfs eh, absurde regeltjes overtreedt. dat dat dat. dat, dat ik bedoel, Nou, ik heb de brief, ik heb de brief van, de, van, de, van de meneer opgestuurd gekregen, die hij gehad heeft. Als ik thuis kom, dan stuur ik jou die brief ook even op. Welke brief is dat dan? Dat is die brief van het CBR: dat er uh, gewoon zijn papieren zijn Ja, nou ja, goed. Het, het, het... Want dat is wel heel bijzonder, omdat deze meneer was eerlijk. Die heeft gewoon netjes verteld wat er aan de hand was, alleen hij heeft een nadeel vanwege dat. Hij heeft geen last van die epilepsie dankzij, dankzij die bediol. Maar hij heeft een nadeel. <laughs> is, is dat hij met epilepsie in principe ook niet zo'n veilige automobilist zou zijn als hij daar wel last van zou hebben. Mm -hmm. Snap je? En dat ja, ja, ja, zou ze dan, dan weer tegen hem kunnen gebruiken. Kun maar e even voor het overzicht. Ik bedoel de... Het CBR heeft natuurlijk een hele eigen verantwoordelijkheid als het erover gaat van uh, uh, hoe bepalen zij of iemand geschikt is om een auto te besturen of niet. En dat in die regelgeving van alles rammelt en dat ze daar een enorme machtspositie in hebben... Dat is zo klaar uh, als een klontje. Jawel, maar ik weet niet of je weet hoe dat dan gaat... ...want als je dan op een gegeven moment je rijbewijs is ingetrokken... ...dan kan je ieder jaar kun je een verzoek doen voor een test... ...die kost je 7 tot 800 euro. Uh, of, of je kunt toch ook gesprekken met een psychiater uh, uh, krijgen en dat soort dingen. Ja, dat wel, maar het kost je 7 tot 800 euro op jaarbasis... Uh. ...en dan heb je dus geen rijbewijs. En dan meten ze dus ook allerlei bloedwaardes... En dus stel je voor dat je hebt ADHD en je stopt met je Ritalin omdat je daar echt gewoon geen zin meer in hebt... ...en je hebt gewoon een goed recept van de dokter voor een, een of ander cannabis product... ...en je haalt het ook netjes bij de apotheek... ...dan kan je toch nog steeds je rijbewijs niet krijgen omdat je bloedwaarden afwijken. Mm -hmm. En die bloedwaarden die zijn inmiddels wel weer normaal, maar dan moet hij wel een jaar wachten... Voordat hij weer die test kan afnemen. Terwijl het bleek dus te komen vanwege het stoppen met Ritalin. Wat in principe een drugs is waarmee je ook niet in het verkeer zou moeten komen. Maar dat mag gewoon. Nee, maar ik, ik, het, het verhaal wordt ook wel omgedraaid. Dat je met een uh, aandoening als uh, ADHD ook maar beter... He, misschien ook niet zo geschikt bent om uh, een auto te rijden. Ik bedoel, daar kan ik ook een praktijkvoorbeeld van. van <laughs> ja, Ik ook, ja. Dus uh, ja... De, de, we snijden nu een hoofdstuk aan uh, als het gaat over van uh, um, onder welke voorwaarden kan je rijbewijs ingetrokken worden. En dat is inderdaad uh, ja, heel, heel eng. Dat, dat ben ik met je eens. Alleen wat ze nu in Limburg flikken... Uh, ja, Limburg. Nou ja. Echt? Dat, dat die volgen. Maar goed, wat ze nu in Middelburg uh, flikken... Uh, uh, ja, dat, dat, dat gaat gewoon. Dat, dat is eigenlijk een, een soort schending van de, van de gedoogregels in dit land. Ja, en toch kunnen ze het maken. Nou ja, goed, dat, dat, dat, ik heb daar mijn grote twijfels bij. En meerdere mensen van. van uh, uh, en, en je kunt erbij aantekenen dat er misschien geen protest wordt aangetekend, maar. Ik, ik, ik, zag niet wat, ik wist niet wat ik, uh, wat ik las. Het gaat gewoon om een gebruik uh, gebruikershoeveelheid, 10 gram bijvoorbeeld, en uh, uh, dat kan nimmer een reden zijn om je huis uit te zetten. Nou ja, het is zo dat Middelburg is sowieso een aparte gemeente, hè, want die staan ook nog steeds geen coffeeshop of dat soort dingen toe. Uh, dat moet je er wel allemaal bij rekenen. En zo'n burgemeester en zo'n gemeente, die, die zijn... Het is wel... een VVD'er hè? Het ja, dat, dus ma niet... dat, maakt niet zoveel, dat maakt niet zoveel uit, want er zijn ook een heleboel goede VVD'ers. Nou, uh, Deze VVD'er die, die, die, die doet met iets mee waarvan ik denk van jemig hoe kun je dat met je, met, je, met je beginselen verenigen maar goed. Nou ja maar in ieder geval Middelburg is een aparte plek. En op het moment dat ze in de gemeente gewoon bepalen dat er is geen coffeeshop en dus is er geen mogelijkheid voor wie dan ook om aan wiet te komen. Dan is het sowieso al dat ze een hand over hun hart strijken dat ze zeggen 5 gram kan nog net. Ja maar die redenering klopt niet goed. Ik bedoel ze kunnen in Middelburg gewoon de trein pakken naar Leeuwarden, daar wat wiet kopen en dan weer terug gaan. Ja dus dat kunnen... moeten, ze, moeten ze net als die Duitsers die dat doen, die moeten dat gewoon ook oproken in de trein of waar dan ook. En uh, tot die tijd, uh, ze moeten er Staan, niet mee of een of een prikkeldraad om. middelburg heen of zo. Dat gaat binnenkort waarschijnlijk wel komen, <laughs> denk ik. ik. Ik zal even checken of ze <laughs> gewoon die brug uh, onklaar maken. <laughs> ja, precies. Het kan eigenlijk, ja. heel eigenlijk een soort eiland. Ja. Dat nou zo zo zo, zo werkt het daar ongeveer, ook, nou, in ieder geval, dit was wel een, weer een, wat mij betreft, weer een gek berichtje. En volgens mij bevestigen jullie dat ook, dat het een heel gek berichtje is uit een hele gekke gemeente. Ja, dat is het, zeker. Het, uh, het... Maar ja, het laat wel iets zien wat natuurlijk, ik, ik ben het helemaal met je eens, het is krankzinnig. Ik bedoel, je bent gewoon uh, toch in beginsel gans en al vrij om in je, in je eigen domein te doen wat je wil. He, zolang je daar niet uh, een hele zolder vol stapelt uh, met uh, vuurwerk of zo, van, uh, waardoor het echt voor de buren gevaarlijk is of zo. Ik weet He. niet hoe oud jullie allemaal zijn, maar kennen jullie nog uh, uit de jaren 70 Middelburg? Dat was een heel ander Middelburg. Daar, daar kon je gewoon door de straten lopen en dan rook je echt de nederwietlucht. Het, het, het, het woord middel zit natuurlijk in Middelburg. En eigenlijk moet het stadje dus geen Middelburg heeten. Precies, dat is het. Helemaal vrij van... <lacht> nou, nou, dat was trouwens... Uh, ik, ik, ik moet het even opzoeken voor, uh, voor de juiste gegevens. Maar de, de VPRO die had vorige week echt een uh, fantastische Amerikaanse documentaire... over de war on drugs. En over... Uh, hoe we dat eigenlijk in een ander daglicht allemaal moesten uh, zien. En, en samengevat kwam het erop neer dat, dat de drugswetgeving eigenlijk uh, uh, uh, gelijk opging... met uh, de wens van uh, uh, de blanke minderheid om uh, allerlei minderheden... die hun uh, niet zo goed uitkwamen uh, uh, het leven zuur te maken. En uh, dat, dat was echt prachtig gedaan. Ik, ik zal er nu even naar gaan zoeken. Maar... Ja, het is een hele goede documentaire inderdaad. Eens even kijken. En zijn er trouwens nog andere nieuwtjes? Van, van, van dingen die we... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. natuurlijk. Die, uh, van, uh, die, die, die, die, die, precies, precies die officier waarvan de sponnen ja, oh ja. ja, oh bij uh, ja. de, in, in Tilburg, dus zei, de man die liegt. En hij kon het, ik bedoel, zwart op wit, weet je, gewoon... Uh, van, uh, en die man die is dus uh, ernstig dusdanig gestrest dat hij uh, zelfs. Uh, zichzelf, zichzelf ging bedreigen. Van. Uh... Wat dat betreft, ja, dan zit je nee, toch wel een beetje naar de psych, zal ik maar zeggen. Van, ja, ja, maar dat zei hij ook. Hij was ontzettend ja. gestrest. En nu wil, uh, wil dus het kantoor van Spong dat hij een spreekverbod krijgt opgelegd, omdat hij dus in al zijn gekkigheid uh, allerlei dingen over Van Laarhoven zegt, uh, waar dan, ja, de, bedoel, een advocaat wil daar graag bewijs bij, zal ik maar zeggen. Maar dus uh, Lucas van Delft... Uh... Ja, noem de naam nog even een keer, dat iedereen dat kan uh, noteren. Ja. Lucas van Delft, als hij binnenkort stofzuigers aan de deur komt verkopen, of encyclopedieën... <lacht> <lacht> dan weet je alvast wie het is. Let op. <lacht> maar dat vond ik toch wel heel, heel, heel frappant, zal ik maar zeggen. En dan meteen uh, nog een... Uh, ik bedoel, ze zijn echt, goed, echt strafbezig. Uh, meteen... Uh, nog een bestrijder van fraude, dus een man die dus was speciaal was aangesteld om de witteboordencriminaliteit te bestrijden. Die is na langdurig onderzoek van de Fiat nu zelf, uh, ik zal maar zeggen, ja. <laughs> zelf de Sjaak. Uh, leg dat voor de mensen even uit, want die... De, deze is wel heel erg grappig nou, de, was uh, speciaal. Dit is namelijk echt een speciaal iemand. Ja, ja de speciale fraudeaanklager uh, Mathieu van ST. Oké, okay, dat kunnen we allemaal opzoeken hoor. Ja. Nou, dat zal heel makkelijk moeten zijn, want uh, uh, van ST is tevens een prominent... Uh, uh, je raadt niet welke partij, maar... Um... Partij van Arbeid. Iets met twee V's. Ja, iets met twee V's. inderdaad. Die. Alweer. Ja, ja, ja, hij zat van 2003 tot 2010 in de Landelijke Partijcommissie Politie en Justitie. Aha, dat zijn de gasten. Van de laatste jaren als voorzitter. Dus die zoeken we. Ja. Dus, uh, nou. En wat heeft hij gedaan? Nou, hij heeft dus uh, gesjoemeld met zijn belastingen en zo. Dat ja, is fraude toch? Dat heet fraude, ja. Waarom heeft hij daar geen onderzoek naar gedaan dan? Oh, juist ja, wel, want anderen, hij wordt, hij wordt hij was inderdaad aangeklaagd. Ja, tuurlijk. Nee, hij heeft het heel goed gedaan. Hij dacht, nu, nu. Nu klaag ik nu. mezelf aan. Dat is net zo gek Zoiets. als die andere. Ja, ja. <laughs> maar dus, uh, de vond ja, ook weer weer apart, zal ik maar zeggen. En, eh. Uh, er was toch veel meer nieuws nog. Ja, allemaal oud nieuws, man. Ja, nou ja. Ik, ik, ik kan het zo snel niet terugvinden. Ik ga het wel opzoeken. straks komen we er nog wel even op terug. Dat moet. Maar het was heel stil. Ja, nee, ja, ik zat ineens te denken. De... Stilte na het nieuws. Ja, ik dacht van na al die namen zal ik er nog een naam bij gooien. Maar die naam kan ik beter niet op de radio roepen. Nee, ja. Nee, nee. Even op adem komen. Ja nee, ja, nee, maar ik zat ineens te denken: van. Uh, het zou zo kunnen dat die meneer met. Uh, met dat BDO-verhaal uh, en probleem, dus nu ook. Uh, dat hij gewoon zit te luisteren namelijk. Dus. Uh, het kan. Het is ja, hij zou moeten het weten is, over wie ik het heb. Je zou het overal kunnen ontvangen als je een computer en internet ja, verbindt. Ik, ik zou gewoon even naar de chat gaan dan, want dat is toch wel... Uh... Goed, ik heb inmiddels uh, de, de titel van die documentaire gevonden en uh, het heet The House I Live In. Ja, precies. En uh, het is terug te zien op een of andere manier. Ik weet wel, volgens mij was het afgelopen donderdag... Maar het begint dus vanaf... Uh, het is heel mooi gefilmd, vind ik. Maar het is ook een hele politieke uh, documentaire. En uh, hier staat te lezen... In het huis waarin ik woon komen verschillende voormalige presidenten en deskundigen aan het woord... maar ook komen er hartverscheurende persoonlijke verhalen aan bod. Zo ontstaat er een compleet beeld van elk aspect van de war on drugs. Van het kleine dealetje tot de rouwende moeder van de narcotica-brigade tot de rechter, van de junkies... tot de politici, politici die de wet bepalen. Wat is de oorzaak van deze oorlog? Wat houdt deze oorlog aan de gang? Hoe kunnen we de oorlog beëindigen? En is er wel sprake van een warndrugs als gebruikers van crack... honderd keer zwaarder worden bestraft dan gebruikers van cocaïne? Dat is een van de, van de punten die uh, nogal centraal staat in uh, de, de documentaire. Dat is... Uh, uh, maar cannabis komt ook ruim uh, aan... Uh... Ja, ja, ja, ja, ook. Maar we hadden het net over waanzin in wetgeving. Uh, uh, uh, het bezit van een gram krek wordt dus honderd keer zo zwaar gestraft als het bezit van één gram cocaïne. Dat is inmiddels al wat verkleind, hè, dat verschil. Nou ja, dertig uh, uh, keer is het nu. Ja. Uh, onder Obama, ja. een soort water. Maar eigenlijk is het gewoon natuurlijk lood om wat ijzer. Het is gewoon hetzelfde eh, met Eigenlijk. de crack. Erger nog, crack is veel slechter. Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat zou dan uh, uh, de weer verpleiten dat je dat strenger aanpakt of het slechter is. Nee, nee, is nee, ook... nee, strenger aanpakken. Het gaat hier om een gezondheidsprobleem, hè? Het ga, gaat strenger aanpakken nou ja, van een de, gezondheidsprobleem, de dat helpt niet. De van de documentaire is dat het argument dat ze uh, gebruiken, hè, dat het in verband met de gezondheid is. Hè, dat ze dus willen bevorderen dat de wereld gezonder wordt door uh, dat zo streng te bestraffen allemaal. Ja, maar dat, dat is niet zo. Dat is dus totale bullshit. Ja, en ga anders maar eens met professor Nut praten, want uh, die, die kan garanderen dat de meeste drugs ook nog echt functioneel ergens uh, voor toedienen? Gewoon. Ja, nou ja, de, de, de documentaire belicht allerlei aspecten ervan. En, en, en eentje daarvan is, gewoon, tenminste, dat, dan gaat het over, over het, het grotere plaatje, in die zin van de Amerikaanse gevangenissen zitten relatief gezien echt, er zitten nergens zoveel mensen in de bias als in de Verenigde Staten. Dat, dat zijn ongelofelijke percentages. Ja. Ze sluiten daar meer mensen op dan de Chinezen, dan ja. de Russen. En, de meeste die, en het, het hele probleem is ook het, het, het verschijnsel van de minimumstraffen. Je hebt de uh -huh. zijde hier in Nederland in de politiek nog wel eens pa, eh, partijen die pleiten voor minimumstraffen. Maar je ziet dus onder andere een rechter die zo flipt van het hele systeem van minimumstraffen omdat als het e feit eenmaal bewezen is, hij gewoon geen millimeter uh, uh, uh, ruimte heeft om uh, uh, die straf iets minder te maken. En dan heb je nog dat idiote syste systeem van... Uh, uh, uh, three uh, drie strikes je, out. Ja, three strikes, uh, you're out. Dan krijg je gewoon levenslang. Yeah. En als je dus gepakt wordt met 30 gram krek, wat misschien wel veel is, maar dan ben je gewoon voor de rest van je leven achter de tralies. Yeah. En zo zitten in sommige staten zitten al zoveel mensen vast. Ja. En de nieuwe hoos, want je had dus in de jaren 80, de 90 de krekhoos. En nu heb je eenzelfde hoos met, met, met amfetamine. Ja, en dan krijg je en, nog iets anders. Dat en je ook vooral bij, heroïne. Bij de rijkere mensen ja. krijg je dan vooral heroïne nu. Ja. En ik denk dat ze daar dus op een gegeven moment ook problemen mee krijgen omdat vooral... Uh, dat is de verkeerde groep. De ween, goede want... deel van de bevolking, die gaat vanwege dat ze bepaalde medicijnen niet meer kunnen krijgen, heroïne kopen, en, en daardoor heb je daar ineens uh, veel meer problemen mee. en Ja, de, de, dat gaat op een gegeven moment ook omhoog komen. En ik weet en... niet of ze die mensen, want die zijn als patiënt uh, verslaafd gemaakt uh, do door een arts met een papiertje erbij en zo, een toestemming van alles en nog wat. En en die komen dan voor de rechter en die hebben over het algemeen ook nog het geld om gewoon een advocaat in te huren. Oh. En dat kan wel eens een hele andere zaak op gaan leveren als het om heroïne gaat. hè? Maar, maar de conclusie van de documentaire gaat echt ver hoor. Het gaat er gewoon om dat, dat, dat de, de, de aan de macht zijnde uh, club uh, blanke mensen uh, via de uh, war on drugs... ...eigenlijk complete bevolkingsgroepen in hun greep heeft... ...en ook letterlijk uh, gewoon geïsoleerd heeft. Ja. Alle jongens wat de mannen... Of da, ...daar zitten er zoveel van in de baai. Uh, dat, dat, uh, en zijn ook ja. allemaal hun stemrecht kwijt. Hè? Ja, ja, ja. Het ik gaat bedoel, allemaal heel en ver, er zitten gewoon. dus gewoon op ieder moment... ...een paar miljoen <lacht> daar in de gevangenis. Maar ik bedoel... ...er zijn er dus nog heel veel meer... ...die hebben ook in de gevangenis gezeten. Ja. En dus, probeer dan maar weer eens. Nou ja, ik, ik denk dus dat op die manier van. Uh, van, uh, van uh, de zwarte deel van de bevolking, van de mannen. Pff, eh, het zou me verbazen als, als meer dan de helft. überhaupt stemrecht nog heeft. Ja. Weet je, van. Uh, nou ja, zo, zo zie je dat, dat zo'n <laughs> war on drugs. Uh, ja, als je, zoals die in de VS gevoerd wordt, dus. op, op sociaal gebied ontzettend ingrijpend is. En, nou ja. Nou, maar dus eigenlijk geef je ook een beetje aan dat die wellicht zelfs op een heel aantal punten zo bedoeld is. Omdat ook in heel die voorgeschiedenis dit element steeds weer terugkomt. Nou ja, bedoel, kijk, als je, als je het, kijkt ja, maar, of, er, of er ook een andere agenda kan zijn, ja, die, die, die is er zeer waarschijnlijk wel. Het is ja. gewoon een repressiemiddel. Onder andere. En, uh, de, de, de, ja, die opiumverdrag is tenslotte niet voor niks gekomen. Dat nee, is... maar de documentaire beweert uh, dat, dat, dat uh, de drugswetgeving min of meer gelijk opgaat met uh, uh, uh, uh, het verschijnsel dat uh, de, de staat uh, macht wil krijgen over een bevolkingsgroep die ze op dat moment niet meer nodig hebben. voorbeeld wordt gegeven van de Chinezen die daar waanzinnig hard aan de spoorlijnen hebben gewerkt... Nou, op een gegeven moment lagen al die railsten, Dus hadden ze die mannen niet meer nodig. <coughs> en toen is het verbod op opium gekomen. Om die groep, laten we zeggen, het leven zuur te maken of onmogelijk te maken. Nou, eigenlijk is dat verbod op opium gekomen. Vanwege dat we eigenlijk de Engelsen het leven zuur wilden maken. Toen ja, we... wij hier. Maar ik heb ja, maar toen hebben gedacht. we een verdrag gesloten met de Verenigde Staten. Hun eerste ah. internationale verdrag. En China. En met die drie landen... Daar komt dat hele opiumgebeuren vandaan. Ja. En, en Dus we wilden eigenlijk de Engelsen bestrijden. En uiteindelijk is dat dan gebruikt weer om Chinezen in de Verenigde Staten te bestrijden. En zo ging het van, van gek naar gekker. Maar ja. misschien, misschien is zou je ook... Het gewoon een oorlogsmiddel je, tegen... Ja, je, ja, misschien kan je ook zeggen dat, op, op, eh, mannen, dat ik heel vaak... Mannen moet even onderbreken. Doede, die is mij aan het bellen. Ah, ik okay. ga hem terugbellen, dan komt hij hier in het gesprek. Ja. Ja. Ja, Oké. Okay. Uh, even kijken. Toevoegen aan. Ja, ja, ja. ja. Maar ik wou, wat ik wou zeggen... Hè, ...dat is dat uh, vaak... ...het ook... ...alle verschillende dingen die in elkaar grijpen zijn. Ja, ja. Dus het één is er als een idee... ...en je zoekt misschien een paar leuke redenen waarom. Hè, van, uh, en, en zo gaan die dingen... ...een beetje ook in elkaar over. En dan is niet meer helemaal duidelijk... ...wat nou echt het begin was... of. Uh, alles, maar je ziet heel, wel hele duidelijke tendensen steeds uh, daarin. Hm, doelen neemt niet op, terwijl die er wel is. We gaan het nog een keer proberen. Geen antwoord. Is ook een antwoord. <laughs> ja. Hoe gaan we dit oplossen? Mm, gewoon even, uh, yeah. ja, je, je kan ergens typen, daar onderin ergens, en dan zeg je gewoon, hey, uh, neem eens op. Misschien ja, heeft hij zijn geluid ik... nog niet goed staan, of zo, dat hij niks hoort. Dat, dat leest. Ik ga hem wel even met de telefoon benaderen, zet ik even mijn geluid uit. Ja, okay. ja. dat doen we hier dan ook even. Zo, dan kunnen we jou niet meer horen nu. Maar hij heeft van die verschillende componenten, dat is uiteindelijk wat, wat zo goed zo mooi beschreven is door Jack Herrer. Hoe dus allerlei belangen uh, die dus elkaar konden vinden, in, hey, dat zou goed uitkomen als die cannabis het moeilijk krijgt. Dus uh, van de vezel... Uh... maar gooit hem er helemaal uit, wachtbaar. ja. ja. Annuleren. <laughs> vond ik het ontzettend annulerend. <laughs> He, maar dus dat dan in die zin, dan heb je dus één component van... We kunnen eigenlijk mooie soort vezel, vezeltjes gaan proberen te maken van die aardolie of die olie. Competitie. En aan de andere kant uh, die component van de Mexicaan uh, een beetje zwart maken als, uh, uh, met de marihuana als kruid. Ja? So. Ja, so. Jullie waren al even bezig. Hey, ja, ja, ja, ja, daar ja, zijn ja, we. Ja, ja, ja, ja. Hey, nou, Jeroen, ik heb mijn uh... zin niet afgemaakt, maar oké. Okay. Hallo, hoi Doede. Ja, dag Jeroen. Dag Doede. We kunnen hoi. je goed horen. En Guus, die zit hier ook. Ik zit hier ja, ook. hoi Geus. Hoi, hoi. Nu kunnen we elkaar allemaal horen. Ging toen net even mis. Ja, we hadden het geluid even uitstaan. Oh, oh jullie hadden het geluid uitstaan aan ah, vandaag. <laughs> goed, Doede, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, je moest uh, naar huis toe reizen vanwege de vergadering van vanmiddag? Ja, ik was, er was een uh, VOC-vergadering in, uh, in Amsterdam en uh, daar was ik naartoe. Dus, uh, en dan op een terugreis natuurlijk ontzettend druk uh, viel het zo'n beetje tot aan Lelystad, want ik vertrok om vijf uh, uur. Dat is natuurlijk precies de goede tijd dat je niet moet vertrekken. Mm -hmm. En... Uh, en het regende natuurlijk, dus uh, dat, uh, ja, ik vond het heel vervelend rijden, ja, ja. maar was... ik, ben, ik ben er. Jullie hebben een goede vergadering gehad? Ja, dat, uh, dat ging wel, ja, het, het was wel uh, productief en, en uh, er waren niet al te veel, ja, we waren met z'n elven, uh, dus dat was nog overzichtelijk, nee, ik bedoel, uh, soms heb je ook wat meer mensen en uh, nee, dat, uh, ja, we hebben wel een goede vergadering gehad, we hebben het over de, de cannabis bevrijdingsdag gehad. Wie is, wanneer is die ook alweer? Goeie vraag. <laughs> <laughs> tot de domme, ja, ik ik, ik tot heb nog uitgevoen. geen echte datum gehoord, maar ik dacht ja, wel in juni. Is een echte datum? Ja, in dat juni. dacht ik ook. Is het niet 14 juni? Ja, of klopt, iets? klopt. Klopt, 14 juni. Nou, ja, kijk eens, aan, helemaal goed. Dus, uh, en uh, nou ja, dan hebben we het over de financiën natuurlijk, want dat moet ook allemaal rondgekregen worden. En de sponsoren en uh, et cetera. Dus uh, daar hebben we het over gehad ook. 12 ja. juni, mannen. Nog beter. 12 juni. Zorg ja, dat... dat je erbij bent, staat hier. Zondag 12 juni, Flevo Park, Amsterdam. Ja, dat zei ik toch, 12 juni? Ja, natuurlijk. <laughs> nou <ja. laughs> ja. Heerlijk, hè? Zo'n gebrek aan korte termijngeheugen. Je krijgt hier wat, ook nog de groeten gehuizen? van uh, de chat, uh, doede. Wat zeg je? Je krijgt hier van de chat ook nog uh, de groeten. Hallo, doede, nou, zegt Bloem. Nou, dankjewel. Dus, uh... Ja, het was wel grappig. Ik, ik was op een, op een heenreis naar Amsterdam en ik, moest, ik was een parkeerterrein uh, uh, uh, naar Lelystad. En toen moest ik nogal pissen. Dus in ieder geval, dat had ik gedaan. Ik loop weer naar de auto en toen staat er aan de andere kant van de weg ineens iemand. En uh, <coughs> die, uh, die zegt: Meneer, ken ik u niet? Ik zei, uh, of nee, wie, heeft u een documentaire meegewerkt? Ik zeg Klopt. Hij zegt nee, de wiet zeker. Ik zeg ja, dat klopt. Dus een wildvreemde uh, jongen van een jaar of dertig. Hij kwam uit Brabant en uh, nou, hij heeft een hand gegeven, natuurlijk. Hebben we nog even helemaal die rechtszaak uitgelegd. En uh, nou, toen, toen uh, moesten we natuurlijk even nog met z'n beiden op de foto. En uh, nou, hij vond het helemaal te gek gewoon. Nou, ik moet zeggen, ik vind het ook leuk. Deel, en dus, uh, en, wereld, wereldberoemd is Vleivolland. Ja, nou ja, even een selfie maken, weet je wel. En hij van, oh, toch gek, dat zullen mijn vrienden leuk vinden. En, uh. Dus jij, ja, jij, nee. jij, jij wordt gewoon halverwege de A6 herkend en moet op de foto doen. Ja, je, terwijl ik, ik uh, net klaar ben met pissen, ja, precies. Ja, zo, man. Ja. ja, je maakt wat mee, hè? Ja. Je ziet er in ieder geval dan wel altijd lekker uit, op dat moment. Ja, dat is het niet wat ik... Ja, ja, ja. Nee, maar wel grappig. Ja, zo nu en dan, dan kom je er wel eens mensen tegen die je herkennen. En, en Nederwiet, is natuurlijk, uh, hij is verleden jaar ook nog minstens twee keer op NPO Doc geweest. Dus, uh, ja. Dat, dat uh, is wel leuk. Wat minder leuk is, is natuurlijk dat, uh, dat weet geert jan ook wel, dat Convenant wat gesloten is, hè? Van... Ja. Dat, uh, was, uh... Dan, door door uh, de politie en uh, het OM en uh, in, in, met samen met de woningbouwvereniging en, en de energiemaatschappij en de gemeente. Mm -hmm. Dus als je nu gepakt wordt met planten, dan uh, word je huis uitgeschoten, midden, dan wordt je stroom afgesloten en dan uh, <coughs> dat zullen ze je dus wel eens even uh, klein krijgen. En dan en wordt meteen je uitkering gestopt. Jouw uh, advocaat Charling van der Groot die had daar een, uh, een heel mooi stukje over geschreven op de website van Anker en Anker. Ja, dat heb ik op uh, Facebook gezet. Dat, uh, de, ik heb dat ook uh, op Twitter uh, rondgestuurd en uh, ja. bij LinkedIn, want uh, het is inderdaad weer uh, spierballentaal van het OM. Maar hebben ze dat heel recent uh, opnieuw afgesproken? Of, uh, ja, maar, nee. Nou, er zijn meer in, in, in meer delen van het land van dat soort samenwerkingsverbanden. Uh -huh. bedoel, we hebben het al eens over Breda gehad, daar, daar heb je ook zo'n samenwerkingsverband. En uh, de, de, de, ze, ze, in die confinant spreken ze gewoon af dat ze met z'n allen hun stinken de best zullen doen om ook maar ieder plantje uh, uh, af, te, te ja, af te straffen. Ja. En dat ze, want we hadden tot net, uh, ik weet niet of jij dat berichtje ook hebt uh, uh, meegekregen. In Middelburg heeft de burgemeester bedacht dat als je meer dan vijf gram uh, cannabis in huis hebt... Dat je huis dan voor drie maanden lang uh, op slot gaat en dat je, niet, dat je er niet meer in kunt. Wat een fascist, Ja, nou ja. <laughs> nou, dan druk ik me nog zwaar uit. Ja, nee, maar. Nee, want... want het is altijd, had ik vanmiddag ook over, als je aan de Tweede Wereldoorlog refereert, dan wordt er altijd, ah, dat moet je niet doen en. Uh... Maar ik denk, ik had er zelf ook wel een stuk over geschreven, uh, wat Jalling ook heeft gedaan, alleen dat heb ik uh, in Klattan, en uh, nou ja, daar viel ik het OM er dus vel op aan, en dan einde ik dat ook van, uh, en staan de spoorwaggons al klaar, en zijn de groene sterren al afgeleverd. Want ja. waar gaat dit over? Ik bedoel, je wordt verdomme je huis uitgedonderd en voor vijf gram cannabis. Nou, dit gaat toch helemaal nergens meer over, terwijl je het in een koffieshop mag verkopen. Ja, ja, ja, ja nee, maar goed, we, we kwamen toen net tot de conclusie dat zich dit allemaal afspeelde in Middelburg. Ja, ik kwam hier nog een goede suggestie voorbij. Dat wordt dus nu middelloos. Middelloos. <lacht> ja, ja, ja, precies. <lacht> nou, ik zou meer zeggen hersenloos. Ja. Dat volgt weer daarop. Dat duurt dan nog even. Maar ik heb uh, bijna het idee van misschien moeten we een, uh, een grootschalige opiumpapaverzaai actie beginnen. Want in principe, ja. dat is niet verboden. Nee, hadden we het vanmiddag ook nog over. En, uh, wat je ja. en, en dan, dan zaai je gewoon heel Nederland vol met blauwe maanzaad. Ja, ja precies, want dat is niet verboden. Je dat mag is... wel opium uit je tuin ja. houden. Ja, hoor. Maar hey, we kunnen ook gewoon hennep zaaien. En, uh, ja, maar dat, dat, dat, dat is wat problematischer, wel gevoelig, want zelfs he? als je een paar plantjes zou willen hebben, zelfs van de gewone vezelhennep, dan moet je toch een licentie hebben. Nou, guerilla zaaien, nee, maar, maar, iedereen met een zak zaad onderweg en dan uh, alle gemeenten uit het oogpunt van bezuinigingen het, dat ze die, uh, die groenstroken niet meer zo goed bijhouden. Maar het probleem en, is dat de goede zaden zijn heel duur. En de zaden die iedereen dan gaat verspreiden zijn allemaal hermafrodieten. Vanwege dat alle industriehennep in Nederland zijn hermafrodieten. En dan krijg je ja. dus iedereen die buitenplantjes heeft staan of in een kas, die krijgt problemen. Ja, ja. ja nou, precies. je moet wat over hebben voor de strijd. Ja, hoor. maar dan, dan, dan ben je dus... Dan ga je dus... maar met een krantje zitten. Ja, maar uh, als je ervan uitgaat dat een gewoon <laughs> cannabiszaadje, die heeft maar een jaar leven. Ja, van zichzelf, van nature. Dan... Mm -hmm. dan ...moet je er wel van uitgaan dat je ongelooflijke klap uitdeelt... ...aan de hele genepoel binnen het uh, gebeuren, als, als dat gebeurt. Ja, ah, dat is zo. Dat is er zijn niet gewoon een heleboel heen mensen heen. die hun eigen plantjes kweken... ...al, al, al, al tientallen jaren lang. En die, okay, die willen hun eigen dingetje Versailles. niet kwijt. Papavosai, dat kan geen kwaad. Dat is gewoon legaal. Het is ook een mooie bloem. En, en ah, blauw ah, ma maanzaad echt, in een biologische echt. winkel kopen. Dat kiemt namelijk maar, allemaal nog... Maar, maar Guus, even voor mijn goede begrip, uit blauw maanzaad komen van die rode klaprozen. Nee, daar komen de... opiumpapaverzout. En wat voor kleur hebben die dan? Nou, die kunnen roze tot paars, wit, tot, tot wit, blauwig, ja. ja. Maar okay. dus niet die van Dr. Pulder? Was gewoon, dat was dat, de verkeerde. Dat waren nou net niet die, maar... Oké, okay. ja, dat kan... Maar, gewoon. Gewoon, maar, nou maar, de... maar hoe loopt dat nou af in, in Middelburg? Want ik bedoel, die man die kan dat wel zeggen, maar in, in de wet staat gewoon dat je 5 gram mag hebben. Dus. Ja, nee, ja dat, dat zegt hij ook, maar meer dan 5 gram mag niet. Al meer dan 5 gram? Ja. <laughs> nou ja, ja, nee, maar dat klopt ook niet, want kijk, met, je, met je, gram. Mag, je mag 5 planten hebben. En uh, de Hoge Raad heeft bepaald in april 2011 dat je dus 5 planten worden gedoogd. En als je nou van die vijf planten vijf nee, nee, nee, gram, maar... 50 gram aanvalt of 5 kilo, dat maakt niet uit. Nee, maar doede, dit gaat echt over het gewoon thuis een zakje wiet hebben. En, als de... en dat kan toch niet? Nee, maar volgens mij ligt de deal in de indicatie bij 30 gram. Je kunt gewoon rustig 20 gram thuis hebben zonder dat er überhaupt wat gebeurt. Alleen de burgemeester van Middelburg, hij heet Harald Bergman, met dubbel N op het eind... Har oh, Harold Bergman. Nou, kijk, dat zei ik al, hè? Maar, oh, en die sterren, nou kom je hard in de buurt. Die, Met dubbel N, ja. Die heeft dus bedacht, en ik zal het dan nou, even voorlezen. Het bezit van hier, meer dan 5 gram softdrugs kan ervoor zorgen dat een middelburgs gezin drie maanden de eigen woning niet in mag. En dan gaat het nog even verder. Wie meer dan 5 gram in huis heeft, wordt gezien als een handelaar. En daar willen we tegen optreden, al dus de woordvoerder. Maar dat, kijk, dat kan dus niet. Want als je nou vijf, kijk, er worden vijf planten gedoogd. En en uh, als je nou van die vijf planten vijftig gram afhaalt of vijf kilo, dat heeft de Hoge Raad gezegd, dat maakt niet uit. Dus, want de ene plant is groot en de andere is klein. Dus, dus, en daar zou je altijd aan kunnen refereren, aan die uitspraak natuurlijk. Dat ja, moet je altijd de... doen. Ik zou als eerste zeggen van uh, Rotterdam-burgemeester: ik heb minder dan 30 gram in huis en ik ben dus geen dealer. En u kunt wel ja. bedenken dat u uh, zelf hier in Middelburg. Ik heb begrepen van Guus, dat ze er voor plan zijn om prikkeldrapen omheen te zetten. Nee want... ja, Om Middelburg. Ja. <laughs> ja. ja. Maar ze hebben nu gewoon zelf bedacht van, wij, wij, wij, wij hebben lak aan de aanwijzing opiumwet. Wij verlagen de 30 gram gewoon naar 5 gram en boven de 5 gram ben je een dealer, ben je een handelaar. En, ja. en daar kan die tegen optreden inderdaad, tegen het handelen en het dealen. Maar dan moet je dus meer dan 30 gram hebben. En ja. dat, dat is wat ze gewoon maar even... En, het lijkt wel zo'n Calvinist uit 1600, hè? Toen ze het nog is 80... dus een VVD'er, hè? Een jonge vent. Oh, dan is een Calvinistische VVD'er. Er zijn mensen die geloven in, uh, hoe heet dat ook alweer? Reincarnatie. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nee, maar, maar... maar dit is wel heel erg. Hè? Ja. En het, net als met het confinant, ik bedoel, er, er, dan neem je in feite een voorschot op er, dat convenant wat in Friesland dan gesloten is. Dan neem, neemt het OM in feite al een voorschot op, op een eventueel vonnis. Hè? Ja. Terwijl ze moeten gewoon wachten wat een rechter daarvan vindt. Ja, ja. Dat is met, met die vijf of hoeveel gram in Middelburg in feite hetzelfde. Terwijl... Ja? Terwijl jij dus veilig in, uh, in, uh, in Amsterdam zat, uh, had de politie hier een uh, enorme hennepjacht uh, gaande. Hè? Waar? In Friesland. Ja, maar daarom was ik ook weg natuurlijk. <laughs> nee, nee, nee. Dat, uh, dat, dat, dat je, je, je weet het, als het, uh, als het warm wordt aan het front, dan vertrek ik. <laughs> ja, net voordat de spijkerbanden werden uitgerold op jullie B-weg. Uh, was jij al weg. Ja. ja, ze waren te laat. Maar, maar wat was dat dan, Geert? Oh? Nou, dat, dat, dat, dat is, gisteren en vandaag zijn ze met een grote hennepactie uh, bezig geweest. Tenminste, uh, onder op Friesland uh, meldt het. Dan moet je niet te gaan lachen om mijn Fries. krutte politie, actie, chin, uh, hintilt, Kwekerijen oprollen. Ja. En uh, daar is een grote kwekerij in Surruis de Veen uh, gepakt. Die was ook erg groot, uh, gezien uh, de foto die erbij zit. Ja? En uh, nou ja, uh, ze zijn gewoon bezig en volgens het bericht in de LC, uh, eens even kijken, uh, de politie heeft invallen gedaan in Leeuwarden, Sneek, Zerhuis, Tevereen en Dron -Rijp. Twee vuurwapens in beslag geno genomen en er is beslag gelegd op meer dan tien voertuigen, twintig bankrekeningen, zes woningen, een garagebox en een loods. Ook zijn er meerdere personenauto's, bedrijfsauto's, twee motorfietsen, twee boten met trailers, sieraden gereedschap. ...en enkel vrijwel nieuwe mountainbikes ingevorderd. Tot slot is nog een onbedrag aan contant geld ingenomen... ...en een zak met ruim 4 kilo henneptoppen. John, yeah. Aan de Orionweg uh, in Leeuwarden was sprake van een hennepdrogerij... ...en hier werden spullen opgeslagen voor het instand houden van kwekerij. Nou, dat is een wat verwarrende berichtgeving misschien, maar... Kun je dat laatste ik, nog een keer herhalen? Ja, ik, zit, ik, ik lees het nu ook. Aan de Orionweg... In Leeuwarden was sprake van een hennepdrogerij. En hier werden spullen opgeslagen voor het instand houden van kwekerijen. Zelfen uh, lampen dan. Maar, of zo. maar, maar werd daar uh, wiet gevonden? <laughs> nou ja, ze hebben in totaal 4 kilo gevonden. Ja, maar... En gezien de omvang van de actie uh, is er weer zo'n 40 man in de weer geweest. En dan 4 ja. kilo, dat is een ons de man. Dat is, ja, precies. Ah. Maar, <laughs> Kna nee. maar, ja, maar wordt het nou niet vervelend, ik bedoel voor jullie ook, want ik moet die aanvoer van wiet, die, die wordt op een gegeven moment ja, automatisch ja, dus, natuurlijk. De grote vraag is, is van uh, die, de kwekerijen uh, die, die, die, die, die opgerold zijn, waren dat kwekerijen die een rol vervullen in de achterdeur van de Friese coffeeshops? Ja, maar, want kijk, ik bedoel, uh, uh, we praten over Friesland en Holland, maar ik, ik denk dat er vanuit Friesland, toch het een en ander aan tussen aan, aanhalingstekens export plaatsvindt naar de overige Nederlandse provincies. Ja, dat is wel mooi gezegd, trouwens Export. <laughs> ja, nee, maar goed, maar dat. Maar dat is dus wel zo, kijk, dan komt het er dus op neer op een gegeven moment. Dan, ze zitten gewoon de aanvoer naar de koffieshops af te knijpen. En, en eh, ik, ik vraag me dan eens af, eh, Gerrit-Jan, wordt het niet zaak dat jullie eens gewoon tezamen eh, een, een front gaan vormen en een actie ondernemen? Bijvoorbeeld door ik, eh, nou, een advertentie in een krant te zetten van eh, op zo'n manier kunnen wij het hoofd niet boven water houden. En je hebt ook een bedrijf met mensen, etc. Ja, kijk, dat is precies wat ik toen net zei. Een radiospotje. Als, als dat dus een, een kwekerij is voor de export naar Holland... Dan, dan hebben, zullen wij als shop zijn dat hier in, in Friesland dan natuurlijk niks van merken. Nee, maar over het algemeen, nee, ik bedoel, ze knijpen natuurlijk de witteelt. die knijpen ze gigantisch af op het ja. oog. Ja, ja, ja, ja. En op een gegeven moment, ja, of je moet helemaal overschakelen op hasjes natuurlijk, maar als je nog wiet wil verkopen, ja, dan heb je op een gegeven moment kun je het niet meer krijgen. Of het gaat bij opbod, of, of, of het, via wietmakelaars, weet ik veel, en dan wordt het ontzettend problematisch. En dat is de bedoeling natuurlijk om die koffieshops af te knijpen. Ja, ja. En, en, en, en zou je niet bijvoorbeeld over een, een voorlichtingsavond uh, be, be, regelen of een advertentie of spotjes op de radio maar zo, en daarmee de beeldvorming veranderen? Nou, kijk, aan die beeldvorming zit ik sinds uh, 1997 te, te schaven. En, kijk. Uh, kijk, Je hebt het ook nog over de beeldvorming. Lang. Kijk, wat voor beeldvorming is er bij de beleidsmakers? En ik denk dat ze... Nou, Nee, maar wacht even. Ik denk ja. dat, dat er op gemeentelijk niveau een heleboel beleidsmakers zijn die ontzettend balen van het huidige restrictieve beleid wat Den Haag voorschrijft. Omdat ze ook snappen van uh, uh, zo gaat het. Alleen het OM vaart een soort eigen koers in dat ja, geheel. Ja, precies. Nou ja, precies. En, uh, en uh, ja, het, die zouden eens gesloopt moeten worden op dat punt. Maar goed, ja, het was, uh, ze ja, maar... slopen zichzelf. Ik bedoel, binnenkort kunnen we weer genieten van een bonnetjesaffaire. Jawel, uh, ja, maar in dit stuk van zaken, kijk, dat, dat, dat flikten ze bij mij ook natuurlijk door te zeggen van 100 kilo. Hè, terwijl ze uiteindelijk vier gevonden hebben. En ga, zij gaan daarmee natuurlijk wel op de stoel van de rechter zitten. Ja, door... wel, maar die rechter die zegt dus uh, de, de laatste tijd steeds van uh, nou, ik, uh, ik straf niet. Want ja, uh, schiet er vind... maar eens even op in Den Haag, want er is onlangs in, in, in een, in, in, in een voorraadkwestie van een koffieshop ...heeft de rechter ook weer gezegd van, nou, ik, ik leg geen straf op. Ja, in Haarlem, ja, precies. Waarbij dan ook nog in dat specifieke geval kan worden opgemerkt... ...dat er in dat vonnis ook nog sprake is van wel honderd planten, hè? Ja maar, ja, maar die waren voor de zaadteelt, hè? Ja, oké, okay, nee, maar feit is, ik bedoel, want... Er is dus voorraad, maar er waren ook 100 planten. Ja. En die stonden dus in de tuin. Ja, dat klopt. Want zo dat staat erbij. Dus in die zin ja. is het dat is wel een nieuw element. Tot nu toe was uh, iedere, uh, ik zal maar zeggen, achter ja, deur. Ja. Dat was echt puur ook inderdaad achter de voorraad. En nu voor het eerst gewoon 100 levende planten. Ja. Nou, het was heel duidelijk dat dat natuurlijk voor de koffieshow bestemd was. Ja, oké. Okay. Die, die nee, uit, maar goed, inderdaad. maar kijk, ja? het is natuurlijk, ik bedoel, de, uh, dat weet jij als geen ander, geen straf opleggen, dat wil niet zeggen dat je afgestraft wordt in die zin dat je al die spullen kwijt bent. Huh? Dat, dat, ik bedoel, ze hebben bij jou ook van alles in beslag genomen. En dat, nou, ze dat, hebben alleen de planten in beslag genomen, verder niet. Bedoel, nee, maar goed, maar je krijgt die planten niet terug. Ik bedoel, nee. dat, dat, dat, de ondernemer, die krijgt zijn voorraad niet terug. Nee, hey, dat ben je toch uit, hè? Dus dat. En, en, en ja, die hele fucking 500 gram, dat, als je daar gewoon 500 kilo van maakt, dan, dan kan iedereen opgelucht ademhalen in Nederland. De politie, ja. de belastingdienst, de ondernemers, ja. uh, en dan hebben we nog geen kloot geregeld aan, aan, aan, aan het feit dat er een achterdeurregulering is. Alleen hebben we dat waanzinnige probleem van die 500 gram afgeschaft. Want en? dat is natuurlijk, als je het over bezopen regeltjes hebt, dat is eigenlijk net zo bezopen als... Uh, uh, als je meer dan 5 gram wiet in huis hebt, dat je dan drie maanden je huis niet in mag. Want en? als wij meer dan 500 gram wiet uh, in het winkeltje hebben, dan gaan we gewoon drie maanden dicht. En, en, en wat doet de politie met al die in beslag genomen uh, hoeveelheden? Ja, dat is een groot raadsel. Daar houden ze in ieder geval niet een uh, waterdichte administratie voorbij. Nee, nou ja, in mijn geval met die planten, toen werd het in de vuilniswagen midden. Ja, en, en maar, ik bedoel, we kennen toch Legio... Was dat zo'n vuilniswagen met uh, computerchip-uitlezing <laughs> en internet... Nee, dat, nou, ik was er niet bij, want ik zat in de cel. Maar, uh, het is, uh, <laughs> nee, er werd gewoon de hele mikmaak met petrooliekaggeltjes en al werd in die vuilniswagen geflikt. Maar ik weet van vroeger nog wel uh, dat je hash kon kopen bij een politieagent. Hmm. Heb ik nooit gedaan. Nee, ja, ik ook niet. <laughs> ik wel. <laughs> <So>. <laughs> Wat kocht je dan, blauwe stof? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gewoon uh, echt een goede Marok. Uh. Ja. En dat was een Nederlandse agent? is dus een, een Nederlandse agent op het politiebureau. <laughs> ja, ik las net nog een artikel van 92. En uh, toen waarschu waarschuwde ik natuurlijk ook al voor de criminalisering. Hè? In, in 79 eigenlijk al, in een procesverbaal. Dus dat je al, al zag aankomen dat het deze kant op zou gaan. Hè? Dus ik kun je nagaan. En in de jaren 90 was het natuurlijk wel veel liberaal. <laughs> En dan dat het nu is. Toen werd er meer om gelachen. En als ze dan bijvoorbeeld voor een verkeersboete bij je op het erf kwamen. en ze zagen je planten. dan lieten ze die gewoon staan. Klopt. En nu is het precies andersom. Midden jaren negentig was ik mede-eigenaar van een klein groeiwinkeltje. in de binnenstad van Leeuwarden. En wij hadden van buitenaf voor het oog zichtbaar. een proefopstelling. het politiebureau was ongeveer 100 meter verderop. Per uur liepen we de agenten langs en uh, het was oké okay ja. gewoon en dat is nu totaal ondenkbaar. Nou ja, maar, en ze hebben ook zoiets van, uh, uh, dat was ook bij die discussie bij uh, de Graascompany, die depla van, ik, ik zei op een gegeven moment kijk het verbod is het probleem. Hè? En doordat het, de staat het verbod instelt, ontstaan er allerlei ex, ongewenste excessen. En, en toen zei hij dus van, nee, dat komt, dat komt niet doordat uh, de staat het verbod heeft ingesteld. En, en dan, dus als ze dat niet onderkennen, zeg maar, hè, want het verbod is natuurlijk het probleem, als je dat opheft is het probleem ook uit de wereld, maar wat ja. zij, waar zij het druk mee hebben, dat zag ik ook wel bij die depla, hè, dat is dan al vrij liberaal. Zeg jij depla of is het dupla? Ik zeg hupla. <lacht> <lacht> <lacht> het Bruggen. zal wel depla wezen. Ik <lacht> ik weet. Ik doe? Depla, ik vind het wel leuk hoor. We noemen hem gewoon depla. Ja, of depla. Depla. was de, de, de, Depla. Ja, dat is depla. Depla. Nee, depla. Depla, depla. Maar goed. Depla. Nee, maar wat ik nou zeggen wil Nee, maar even voor de laatste Ja, wat wou je nou zeggen? Z zij hebben het ontzettend druk met... Uh, we zullen die criminelen eronder krijgen. Dus... En, en aan de ene kant moet het dan geregeld worden... maar aan de andere kant, we zullen die criminele klein krijgen. Dus, dus daar hebben ze het ontzettend druk mee. En daar, er wordt voortdurend een schepje bovenop gegooid. Hè? Ook door het Orm. Ja, maar ik, ik heb toch de indruk... Dat, dat ze bij de politie ook niet allemaal even blij zijn met deze aanpak. Want we hadden, nee. we hadden het toen net over een, een Amerikaanse documentaire... en daar zie je dus ook wat agenten, echt van die keiharde uh, drugsagenten... Die, ...die dan ook op een gegeven moment heel moedeloos uh, zeggen van, nou ja, nou ja, uh, als je het vanaf uh, van een wat groter, breder perspectief uh, bekijkt allemaal... ...dan heeft het totaal geen zin wat we aan het doen zijn, want uh, nee. het lost niks op, het maakt het alleen maar erger. Werkgelegenheid. Het is maar ja, dat hozen weet van donder. Dat je hoe het in Amerika dus zit hè? Je, je hebt een basissalaris als politiefunctionaris. En dan kun je dus uh, per, uh, uh, per uh, proces verbaal, per opgebrachte uh, verdachte. Of uh, nog een aantal andere scorepunten heb je, krijg je dus uh, extra betaald. Dus een drugsagent die kan met veel arrestaties ongeveer zijn salaris verdubbelen, terwijl een agent in de moordbrigade. Nou ja, één moord in de week, laat maar zeggen. En langdurig onderzoek. Dan heb je dus één zaak per maand. Die, verdie ja? die verdient dus veel minder. Je zou als moordagent. Uh, zou je gaan moorden. <miechance> zou je bijna. Uh, aan de drugs gaan. Uh, nou, nou ja, weet ik, ik veel. So, uh, dus dus de, de, ik ben ervan overtuigd. dat dat dat. dat, dat, dat de, want het is de koers van het Openbaar Ministerie. Of het is de koers van het Ministerie van Veiligheid en Vandaan Justitie. Daar misschien ook die grote shootings. Ja, het ministerie van Veiligheid en justitie, volgens mij, moeten ze dat toch weer uit elkaar halen. Ja, dat, ja, dat, moet ook. Nou, dat valt, valt dus nu zo langzamerhand vanzelf uit elkaar, van alle <laughs> schandaaltjes die... Uh, schandaaltjes? Ja, nou ja, ja die is ironie, hè. Ah. Het, uh, dus we hebben een antifraude-VVD'er, anti die, die is uh, gepakt vanwege fraude, en... Wat hadden we nog meer? We hadden ook nog een. Uh... Vers vvd minister ik, ik zag ministerie. mevrouw de Kruijf ook nog weer voorbij komen ja, ja, ja. in het nieuws. Ja. Dat is toch die, die, die vrouw van, van, van de VVD die verdacht wat van wie Nou, nee, van het witwassen. Ja, die wast wie telt die, wit. Die, die was, ja, wit. Oh, ja. die want, was witte wit. Maar Jij was dus bij, die, uh, hoe heet dat, uh, bij dat gesprek in Tilburg. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat, dat is alweer een tijdje terug, was dat? Ja, wanneer was dat nou, verdomme? Nou, nou niet zo lang geleden. Een Paar maar, weken geleden. je, begon je drie weken ja? geleden of een paar zo? Weken geleden. Ja, ongeveer twee, drie weken geleden. Ja, ja, dat ging natuurlijk over Johan van Laarhoven. Ja, want, want jij, <laughs> jij hebt er toch een soort open brief uh, op de uh, website van het VOC staan. Ja, die heeft uh, Dirk erop gezet. Ja, dat, dat komt, ik communiceer wel met hem. En, en uh, nou, vanmiddag had hij ook weer een brief naar dat uh, DL. Uh, god waar wij vergaderen, uh, verslavingszorg. Hoe heet dat daar? Uh, DHL? Nou. MDHG. MDHG, precies, heel goed. En, en daar had hij ook een brief naartoe gestuurd. Dus, en, maar dan heeft hij het vooral over de autoriteiten, en hoe die genaaid wordt en, en, en, nou ja, de hele materie waarbij. Het, en maar wat ik dan zelf vind van, hij, hij zou eigenlijk denk ik moeten schrijven hoe hij daar zijn dag doorbrengt. Hè? Dus, dus dat je gewoon, wat, wat, in verband met publiciteit, hoe krijg je zo, het meeste publiciteit? Ik wil als hij dus schrijft en hoe schrijnend het is. En hè, dat hij dan met vijftig man in een cel zit. Ze hebben daar een gat in de grond, dan moet iedereen in poepen en pissen. Hè? Dus waar iedereen omheen staat. En, en ze hebben een matje op de grond. Ik wil, uh, uh, Hij heeft nu last van zijn lever. Dus hij zou in feite naar de dokter moeten. Hij wil eens naar de kliniek voordat zijn lever onderzocht wordt. En, en uh, dat moet in feite dan via de ambassade. Dus wij willen nu eigenlijk proberen om, de, op de, om op een of andere manier uh, de, um, de fractievoorzitters eventueel en, uh, en, en Koenders, om um, die te zover zien te krijgen dat uh, ervoor zorgen dat hij uit die cel komt en dat hij. Uh, med, medisch onderzocht wordt, ja, precies. ja, hè, want, ja pleeg, En ook medisch verpleegd natuurlijk. Ja, medisch verpleegd. Gewoon naar het ziekenhuis. Maar die man die hem deze, deze streek geleverd heeft. Ja de rug, en, uh, rug uh, rugnummer en naam aan de Schaampaal dat is uh, Lucas van Delft mm -hmm. uh, en die is dus Lucas van geschort. Delft was het hè Lucas van Delft ja met ja. een c toch hij heeft ook heel erg last van stress dude. Ah ja die is ja, ontzettend ja, ja, gestrest ja, ja want hij, hij had het over doodsbedrijven <coughs> Ja, hij er nou doorheen gaat zitten blaffen, maar... <gacht> <lacht> Waanzinnig lekker om een <in> rok te doen. <laughs> ja, dat mag ik, ja, jammer dat ik het niet ruik. <lacht> maar het is, uh, hij heeft uh, aangifte gedaan van doodsbedreigingen. En dat heeft hij onder een valse naam gedaan. En nu is hij ja. geschorst. Ja. Maar de, de, de, dat is het een vorm van schizofrenie, hè? jezelf met de dood bedreigen. Maar, maar ik, las, ik las ook ergens dat de, de, de advocaat van de familie van Larenhoven nu... een Spong. Maar die, die, die, die uh, willen wat ondernemen tegen die officier van justitie. Ja, een spreekverbod. Want hij heeft geloof ik ook een... Uh, ik heb het niet gelezen helaas, maar een commentaar in de NC in gehad. Een paar dagen geleden. Mm -hmm. Gisteren of weer gisteren. En die willen dat hem een spreekverbod wordt opgelegd. En hij was ook bij die uh, zeven mensen die toen in Bangkok waren. Hè? Die zeiden toen ja, ja, ja. Euh, Bar barbecue: hij gaat de bak in, en uh, tien jaar en daar drinken we op en uh, nou ja, het zijn gewoon dikke ratten. Nou, ho, mijn excuses aan de ratten. Dank je. <laughs> Nee, maar het is natuurlijk schandalig... Hè? Ja. Dat, die, dat die man daar zo... Uh, de familie in wordt gemanipuleerd. En zijn vrouw trouwens... die schijnt onder nog slechtere omstandigheden te zitten. Die godverdomme helemaal... ergens nergens iets mee te maken heeft. Ja, ja, ja. ja? Dus, nou, en dat, waar ging die discussie dus over? Het was met, uh, met Spong en... Uh, en uh, was er. Nee. <laughs> en uh, Frits Lauwaars... Mm -hmm. Wat zin hun neem? Ja. En Wel een hele coole gast, hè? En de, ja, en de burgemeester, die deed ook nog een woordje: de burgemeester noord anus uh... Maar die was er zelf niet? Nee, die was er niet. Nee, nee, nee, nee. En, en uh, het was allemaal onder leiding van Filemon uh, Wesseling. Ja, ja, ja. En die was ook duidelijk onder invloed. Ja? Was hij stout? Ja. Nee. Nee. Dat nee. En, en, nou ja, en er was geloof ik niemand van de verslavingszorg en zo. Dus nou ja, ik heb, er, drie keer heb ik me daarin gemengd en zo. Dus dan kon ik wel wat zeggen. Dat vond ik wel. Wat. Bijvoorbeeld dat alle drugsproblematiek natuurlijk een marginaal verschijnsel is. ten opzichte van de alcoholproblematiek. Hè? Ja. En krijgt desondanks onevenredig veel aandacht. En waarom is dat? Nou ja, kijk, de, de, de, de Amerikaanse documentaire suggereert dat het verbod. Uh, in Amerika althans uh, uh, als middel wordt gebruikt om be bepaalde bevolkingsgroepen aan te pakken en eronder te houden. Nou, zo denk ik er ook over. Het is natuurlijk ook een geestverruimend middel. Hè? En het was in, in, in de jaren zestig al. Van, uh, van uh, Wij hadden natuurlijk niks met de establishment en het en kleinburelijk gedoe. En, zoals wij dat noemden, de plastic people. Hè? En dan werd je natuurlijk gezien als een ondermijning van de gevestigde orde. He, daar heeft het ook mee te maken. He, het is natuurlijk wel een geest voor ruimend middel. Mm -hmm. En, en, en, en, ja, je, en, maar, je, je bedoelt dat, dat het verbod mm. van, van, van cannabis een soort uh, uh, uh, middel is om uh, nou, dus het, het, het gedachtegoed van, van, van de hippiebeweging uh, te koppelen. Nou ja ja, en, en, mensen die gaan er toch vaak wat, wat uh, ruimer van denken. Ik bedoel, en, en, ja, en dat komt hun slecht uit, vooral in, in deze tijd met de elektronische, elektronische web wat ze om je heen spannen. He, je wordt van alle kanten in de gaten gehouden. Je wordt betutteld van hier tot ginder. En daar past eigenlijk het cannabisgebruik niet in natuurlijk. He, en daar en, er komt er natuurlijk bij het, het, het, het, het, christelijk, het, het, het, het christelijk moreel oordeel. He. Als je bijvoorbeeld ziet dat Calvinisten in de jaren 1600... als je dan niet naar hun pijpen danste, dan werd je op de brandstapel gedonderd... of je werd grof gefolterd. En ik zie dit nog steeds als een soort uitwas daarvan. Het is wel in mildere vorm... Maar ze denken nog steeds op een of andere manier de dienst uit te kunnen maken met een moreel oordeel. Maar eigenlijk zeg je van, van, van, van, uh, vanuit uh, uh, uh, christendemocratisch oogpunt uh, uh, uh, ben je tegen drugs om, om, omdat het, uh, uh, laat maar zeggen, aan, aan de zaag van het uh, uh, christendemocratische. Ja, van nou, de religie. Kijk, cannabis of, als, of, als concurrent van God. Wat dacht je daarvan? <lacht> Ik bedoel, je moet je je, moet je huilen, moet je maar zoeken in religie en niet in een plant. Oké, okay, ja, nou ja goed. Dat moet je even over nadenken. Ja, ja, nee, nee, kijk ik ben ongelooflijk en ik blauw als een gek. Ja, dat ben nou, ik ook. Ik ben ongelooflijk, dat vind ik mooi. Ja, dat ben ik dus ook, ja. De on, de maar ook, ook de farmaceuten natuurlijk kijk het is natuurlijk het is, als ik, ik maak er wel op heel beperkte schaal olie en als ik zie wat voor resultaten dat heeft dat is ronduit verbluffend en, en, en dat is natuurlijk ook een grote reden dat het zo bestreden wordt omdat als je, ik weet niet of je het gelezen hebt ik heb nog een stukje in de krant gehad over uh, wietolie mm -hmm. Ik heb, ik heb het niet gelezen. McWheat heb ik een stuk over geschreven. En ja, ja, ja. Dat, ja nou, op, heb ik allemaal gelezen. Dat, en, en daarna, ik meen afgelopen week maandag, heeft er een stukje in gestaan. Dat was een reactie op Suvenuve, de social club in Friesland. Ja. Die dan uh, olie aan patiënten wil gaan verstrekken. Was dat was ook een mooi artikel. Ja, en daar willen ze dus een, een, een proefproces mee uitlokken. En daar had ik dus op gereageerd van uh, fantastisch initiatief van uh, Suvenu en Hulde. Maar wat ze, wat ze vergeten te vermelden, is dat iedereen zelf, zelf natuurlijk een paar planten in, of vijf of meer planten in zijn tuin kan zetten. En daar zelf olie van kan maken. Ja. En die informatie die kan hij makkelijk op internet vinden. En alleen het is de wetgever die dat blokkeert. En uh, dat hebben ze ook dus dat stukje hebben ze ook weer in de krant gezet. Oké, okay. En, en, en, en McWheat wat. Ik... Ik nou, bedoel... daar had ik een stuk over geschreven. Kijk, als je. Misschien moeten we even voor de luisteraars uitleggen. Dat gaat over de motie van D66 om het vestigingsbeleid voor de koffieshops in Leeuwarden wat op te rekken, zodat er ook op een industrieterrein een zogenaamde McWheat kan komen. Ja, in verband met overlast. Hè? Ja, ja, nou... Jij had zelf ook al gezegd, van, uh, drank veroorzaakt natuurlijk in feite veel meer. Over... <kalk> nou, nou, en daar maar... heb ik dus ook aan gerefereerd. Van, uh, kijk, als, als, als, als overlast het criterium is, dan zou de kroegen dus eigenlijk in een ander universum moeten worden gesitueerd we allemaal met Elon Musk moeten meevliegen voordat we een biertje kunnen drinken. Nou ja, omdat gewoon, kijk, drank, er zijn eh, 1,4 miljoen pro probleemdrinkers, er zijn 400.000 alcoholisten en er gaan 4.000 mensen dan dood per jaar. En aan cannabis gaat niemand dood natuurlijk. Ja, kijk, dat, en, dat, mensen worden er vredelievend van in het algemeen ja, ja, en met drank, ja. ik ben zelf helemaal niet tegen drank. Maar ik vind wel, er wordt natuurlijk een ontzettende dubbele moraal gehanteerd hier. Kijk, Doe, dat is ongetwijfeld uh, uh, een aspect van de zaak. Maar het concrete uh, punt van aanleiding was dat uh, de, de grens van 250 meter tussen koffieshops uh, en scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs... Uh, uh, ...die bijt met het huidige vestigingsbeleid. En als, ja. als nu hier in de binnenstad ergens een koffieshop verschijnt... Dan uh, zijn er zomaar zes koffieshops weg. En dat. Uh... School bedoel je? je ja, moet... maar als er een school ergens verschijnt. Je, je zegt het verkeerd. Yep. Ja, nee, maar als er gewoon school ergens verschijnt. Komt dan hier, ja. binnenstad, dan kunnen er zomaar zes koffieshops moeten verhuizen. Wat heb jij ja, gerookt, dus Doede? De... Het, het is gewoon oh. ook een ordinaire pestmaatregel natuurlijk, het is gewoon een ontmo nou ja, de... ontmoedigingsbeleid en dit is een van de Ik factoren, net, planen, die, het, geen affichering, 250 grote, meter. Het grote punt doen is, van het, het, je, kunt, je moet je gewoon afvragen voor welk probleem is deze maatregel nu een oplossing. En, uh, het is deze, pesten. Nou ja, het is in ieder geval niet een oplossing voor het probleem dat de jeugd uh, drugs gebruikt, want... Dat nee, nee. motivering om die scholen zo ver bij die coffeeshops weg te houden... of die coffeeshops ja. zo ver bij die scholen... zodat, en dan let op het meervoud... zodat er uh, een vermindering is in het drugsgebruik van, uh, van minderjarigen. Ja, want dan kun je ja. tenminste op het schoolplein gewoon alleen nog maar ecstasy kopen. en dat Ja, het precies. Is. Nou, dat is ook niet verkeerd. Maar het is, ja. uh, <laughs> het is natuurlijk wat Donnerhoed zei... van uh, de uh, minister, hoe heette die, Hein Donner... Ja. Uh, of Jan Heindonner. <laughs> Jan Heindonner was de schaker. Ja, het is Jan Heindonner. Ja. ja, precies. Whatever. Die man die zei dus van, het uh, is de druppel en de steen. Ja. Dus, dus je begint eerst met de, geen officiering. De uh, highlife die onder de toonbank moet. En, weet ik, en dan 250 meter. Ik geloof uh, bij, uh, bij de, uh, uh, hoe heet het, uh, downtown. Dan mochten ze de deur dan niet open hebben zomers, als het mooi weer was in ja, 30 graden. Want dan komt de geur naar buiten ja, ja, ja. En, en, en de frisse lucht naar binnen, dat, dat dus mag de, niet. Nee, dat is dus de, de druppel en de steen. Snap je wel? Als je maar lang genoeg doordruppelt, dan krijg je uiteindelijk de boel er wel onder. En dat zijn ze de hele tijd met bezig. Ze schalen het steeds een stukje op. Ik heb ook in het stukje gezet van die uh, koffieshops op het industrieterrein, van, uh, dat er zelfs naast de school een drank wordt verkocht. Ja. Ja, nee, maar als je nou nagaat wat voor ellende dat veroorzaakt. En wat natuurlijk ook nog een keer is: kijk, als je Sali, Camille of brandnetels uit je tuin wil halen, of henne voor je welzijn. Het zij uit recreatieve medicinaal uh, oogpunt, dan moet je dat verdomme zelf weten. Dat is niet aan een staat en het is een stukje natuur. Hè? Het is niet aan een overheid die kan nooit gewoon de, een plant gaan claimen. Nee, maar dat is jouw principiële punt al jaren. Nee, dat dat is kan gewoon, helemaal niet. Gewoon het zelfbeschikkingsrecht. Nou ja, een plant verbieden, ik vind het ook wel ra nee, raar. dat kan niet. Die planten die zijn van ons allemaal. En, ja, ja. en waarom is die opiumpapave ja, nee. dan niet verboden? Wat zei je? Waarom is die opiumpapaver daar niet verboden? Het heet toch oh. de opiumwet? Om ja, wie, om... precies. Daar hadden we het vanmiddag toevallig ook nog over. We hadden precies hetzelfde wat jij zegt, Guus. Van, uh, ja, je mag wel papaver verbouwen. Dat is geen probleem. He? Ja. En het heet de opiumwet. Dus, uh, ja, dat is wel grappig dat je daaraan refereert. Maar dat mag dus wel. Nou, ik zou zeggen, iedereen moet ook papaver in zijn tuin gaan zetten. Nou, dan laten we dat gaan doen. Dan zijn, uh, want wie levert papaverzaad? Uh, nou, eigenlijk ieder tuincentrum, maar ook de biologische winkel, die heeft hele grote zakken blauw maanzaad. Kost bijna niks. En blauw maanzaad uit de biologische winkel, dat kiemt als een bezetene gewoon. Dus, oh, no, dus, dus wij nemen een voorschot op de VOC-campagne. Uh... En hou er rekening mee. Hou de rekening... Nee, we zien dat Papave verboden gaat worden. Ja? Ecstasy was namelijk vroeger ook niet verboden. Nee. Nee, in, in, voor maar, 1990. Nee, er is gewoon een tijd geweest dat er helemaal niks verboden maar was. Maar hou er rekening mee, een zo'n blauw maanzaadje, die heeft ongeveer 50 uh, centimeter bij 50 centimeter als oppervlakte nodig. Nee, maar vier is... zaadjes per vierkante meter. Ja, ja, ja, ja. goed opletten. Ja. Maar, vier... maar vier zaadjes per vierkante meter. Ja, ja, ja. dan krijg je echt een hele dus grote mooie. dan je. kan ik met één gang naar de biologische winkel compleet hadden. Dat bedoel uh, ik. Juist. Ja. ja, ja, ja, inderdaad, ja, ja, En nou, dat zijn mooie bloemen en dat is natuurlijk wel goed voor de bijen, hè? We Zeker, misschien uh, als ze als een uh, gebetje bedenken dat we vanuit een drone uh, dat zaad gaan. Uh, te de poppiedroon. Ja. Nou, ze hebben dat wel eens gedaan. Hè? Dan vroeger meen ik wel uh, met ballonnen, met uh, hennepzaadronde. eronder. Ja, ja, in Duitsland. Ja, dan heb je wel die ballonnen die ergens liggen te uh, verweken, ja. zou ik maar zeggen. Daar ja. is toen nog een, een liedje over gemaakt van de 99e <lacht> <lacht> Maar ik zie nu al die poppiedroon voor me die dan door de politieadelaar de, de politie ja. uit de lucht wordt gegrepen. En ja, dan ja, toch ja, ja, ja. al die zaadjes die dan toch nog rondfladderen. Oh, ja. ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. <coughs> maar ja, het is, wel een <coughs> het is wel wat doe je eraan. Hè? Dat is nou het punt even eigenlijk. Nou ja, onder andere pies and druk radio maken. Zodat uh, mensen de gelegenheid hebben om een ander geluid te horen. Nou en ja. ik denk dat het goed zou zijn als in die zin gewoon toch heel veel mensen... Uh, ik zal maar zeggen, gaan exploreren de vijf planten. Liefst ja. gewoon buiten. Zodat het ja. in die zin terugkeert als een, een, een beeld... wat gewoon ja, niet meteen denkt of leidt van... ah oh, dan gaan we pikken of zo. Maar gewoon kijken... Ja, en al die verschillende planten. van uh, Het is een hele mooie plant. Van, uh, ik bedoel, vroeger was het ook toegestaan als windkering bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja, het uh, gewoon heel prachtig. ja, het is wel zo. Kijk, als jij een huurhuis hebt. en je hebt vijf planten in je tuin. dan vlieg je gewoon gevoelig de deur uit. Ja. ben ja, nou, ik... je uit je, je huis gezet want het staat tegenwoordig bijna in alle huurcontracten. zowel binnen als buiten. Nou ja, we hebben dus uh, één, één woningbouwvereniging in zuid friesland die dat gewoon bij één plan doet. Maar andere woningbouwverenigingen die geven gewoon aan de burgemeester in die zin een beetje te volgen. En dan zou het betekenen dat je gewoon je vijf planten kwijt bent als de politie ze ontdekt en dat er verder dan niks gebeurt. Nou, ze kunnen ze ook staan laten. Hè? Ze zijn helemaal niet verplicht ze weg te houden. Nee, natuurlijk nee, kunnen ze staan laten. Maar ja dat, uh, dat, dat, ja, dat gebeurt wel eens, maar het gebeurt ook wel eens niet. Vraag Derk. Ja, ja, precies. Ja, die had er ook zeven, hè? Ja, ja en een hele grote. En wel van 15 oh. centimeter. Ja, oh jee. Wat, u heeft wel zeven kamerplanten. Nee, maar dat kan niet. Ja, ja. Dat is, ja. Dus. Maar goed, zou het dan een goed, uh, goed, goed jaar worden voor de wiet, denk je? Het moet nou, wel. Nou, ik, ik zie gewoon uh, de repressie wel uh, ontzettend toenemen. Hè? Het is natuurlijk Kijk, nou had ik die uitslag van het proces, die was natuurlijk heel gunstig. En, maar dat leidt er niet toe dat er nou een, een beetje ander klimaat gaat heersen. Het lijkt wel alsof het OM uh, zich op de, uh, bedreigd voelt. En, en een kat in het nauw maakt rare sprongen of zo. Ja, ze zijn wel uh, heftig aan het worden. Want, nou ja, en want we hebben natuurlijk ook nog. Dat, dat heb je misschien ook al meegekregen dat ze bij Stedin nu uh, helemaal keurig kunnen meten via de elektriciteitskastjes ja, ja, ja, ja, ja. Alleen in de provincie Utrecht en Noord-Holland. Jawel, maar straks met al die confinanten was het dus ook bij andere uh, uh, energiemaatschappijen dat heb ik, uh, los. Vandaag en uh, je lezen. Ja, ja. Dan, dan, dan, dat, dat, dat, dat is inderdaad wel treurig. Maar goed, uh, maar, ik denk dat. Uh, uh, voor een klein lichtpuntje, uiteindelijk. Ja, dus graag. Ja, ja, even precies, daarom. Van, uh, ja, die uh, plantarium in Nijmegen. die is vrijgesproken. Grooshop. met een gewoon duidelijk verhaal. van. Ik bedien mensen die gewoon die vijf planten doen. Ja, ja, ja. En wat dat betreft. Uh, uh, morgen dus komt. Uh, dus in die zaak van Rudolf uh, ja, Hillebrand. Dan... Uh, uitspraak. Ja. Ja. Uh, duidelijk ja. iemand die aangeeft. met de soorten die. De minister in wezen mogelijk maakt, ben ik niet bediend. En de shop als zodanig is maar voor mij te duur. En uh, ja, op, gewoon kan mij niet goed helpen daarin. Dus ik kweek het zelf. Ja. En wat dat betreft, uh, je, op een gegeven moment kan je ook op het punt komen van dat was al, eh, we hebben het vaker al over gehad. Van die kwestie van willen we de groene boef zijn of de patiënt. Maar in die zin van als je dus iets neemt en dat is goed voor je gemoedsrust, dan op die manier ja, zijn we allemaal patiënt. Maar, uh, ja, dat, en ja. dan zou je dus ook kunnen zeggen, ja, dan mag je dus allemaal die vijf planten gewoon van. Uh, ja, ja, maar ja, Dat is hetzelfde wat ik zeg. Als, als je planten in je tuin hebt en die wil je eruit halen hè, voor je welzijn. Het zijn recreatief of medicinaal, dat zeg jij in feite ook. Ja. Dan moet je dat gewoon zelf weten. En, hè, of dat je ze in een fase... Nou, maar ik bedoel ook een beetje dat het... Het, het heeft een beetje de schijn als dat er een soort, ik zal maar zeggen, gevoeligheid is voor dat aspect van medicinaal. Ik bedoel, op het moment dat het dus je levenskwaliteit verbetert door dat te doen, uh, ja. dan kan er dus een uitzondering zijn. En op een bepaalde manier is het de vraag van, ja, wat noem je dan medicinaal? Als jij al van tevoren door hebt, als ik dit doe... Dan scheelt dat in, uh, ten opzichte van, als ik het niet zou doen, dan had ik uh, wel 100.000 euro gekost aan gezondheidszorg en ik weet niet wat. Maar omdat ik dit wel doe, vanaf mijn achttiende, is, gebeurt dat niet. Van, ja, dat zeg ik, ja, voor je welzijn. Ja, de, de, ja. Is dat, mag je dat medicinaal noemen of was, dat recreatief? Of, was nou, het recreatief? Was, recreatief is, dat, is altijd is, medicinaal. Echt ze, ze maken op het ministerie de onderscheid in, hè? volksgezondheid, welzijn ja. en sport. Ja, ja, het is ook volks, een sport soms, hoor. Soms, hè? Dan ga je volksgezondheid, <laughs> he, dan ga je dus op wiet op, op, op, waar totaal geen controle op is, dan ga je belasting heffen. He, we weten allemaal dat er ook behoorlijke bagger tussen zit. En, en daar wordt dan belasting op gegeven. He. Wat heeft dat nou met volksgezondheid te maken? Helemaal niets. Dus dat, dat is ook een aspect dat ze bijvoorbeeld zouden moeten reguleren of legaliseren, ja. zodat je de kwaliteit kan controleren. Er moeten we toch meer sportrokers ja. worden. Wat, wat, wat Hester dan ook al zegt, een soort tussenstation is misschien een idee: he? dat je daar gewoon de wiet wordt aangeleverd en die kun je controleren op kwaliteit en weet ik wat allemaal meer, en pesticiden. En dan gaat het vandaan naar de koffieshop. Dan heb je er tegelijk controle op, op de hoeveelheden en op de kwaliteit. Ja, dat zou mooi zijn. Maar ja, helaas. We moeten het doen met een zichzelf verworgend systeem. En. Ja, hoe doorbreek je dat? Kijk, ik had van die rechtszaak van mij. had ik eigenlijk veel meer verwacht. gewoon. Het is een historische uitspraak. En het is een uitspraak van. Hij krijgt de gewicht die het verdient. Nee, afgezien daarvan, Doede. werkt ook hier, denk ik, het principe. wat je tot net al aanhaalde. Dat er zijn zo langzamerhand veel rechtszaken waarin geen straf wordt opgelegd ja. dat recht is dus duidelijk motiveren van uh, ja, de politiek is aan zetten uh, die man of die vrouw die is te goede ja. trouw en die heeft haar of zijn zaken netjes voor elkaar uh, ja. wel schuldig maar geen straf ja. en uh, ik, ik zag dat vanmiddag toevallig uh, bijkomen op, uh, op twitter maar er is een of ander uh, ins, institu instituut Lex Lumen Juris, juridische en fiscale opleidingen. En die hebben dus binnenkort een, een, een, een strafrecht en bestuursrecht in hen op zaken cursus. Ja. Daar, daar kunnen dus advocaten heen. En uh, ja, dan, daar staan een heleboel interessante vragen van. Het is wel frappant dat die man Lumen heet natuurlijk. En is dat duur? Uh, het kost, uh, ik dacht iets van 400 zoveel, 499 uh, euro. Ja. En dan zit je in de Holiday Inn Rai Amsterdam. En dan hou je je bezig met welke verdedigingsstrategie past het beste bij coffeeshopzaken. Onder welke omstandigheden kan een hennepkweker vrij uitgaan. Uh, wat zijn de uitkomsten van de eerste brochopzaken. Maar ook een interessante vraag, kan een gemeente handhaven als de strafrechter geen straf oplegt. He, dat is dus uh, uh, wel de koffieshop sluiten, terwijl de rechter zegt van, nou ja, die te grote voorraad hoort gewoon bij een keurige bedrijfsvoering. Maar goed, dan is je shop dicht. He, dat overkomt uh, shophouders ook. Ja. Uh, en blijkbaar moeten moet, moet de advocaten in dit land uh, bijgeschoold worden op dat vlak, want het uh, is voor hun uh, ook moeilijk moeilijk. Nou, ik snap het verdienmodel van die Lumen wel. Uh. Nou ja, wat kost een cursus tegenwoordig, Guus? Volgens mij uh, zijn dit... Uh, gangbare prijzen in maar wat uh, kosten. Ja, ja. Je zit dan ook wel met je reet in holiday in Rij, Amsterdam, en je zult wat eten. Ja, maar daarna heb ik een halve maand niet te eten. Leuk netwerken, want je ontmoet <laughs> natuurlijk allemaal collega's. Dus nee, dat. Uh... Maar heeft hij een website? Nee, het, het instituut dat heet Lex Lumen. Lex. En, en Lex is wet en Lumen is licht. Dus uh, ja, zoiets. Ja, ja, daarom zei ik al. Het is wel toepasselijk. Toch, wie is er klassiek geschoold hier? Ik het niet. Uh, nee, maar en, ja, uh, je hebt het wel goed uitgelegd. Ik moest wel even lachen. <laughs> ja, <maar. laughs> en uh, uh, volgens mij is uh, Sydney Smeets hier ook bij betrokken op een of andere manier. Of die geeft zelfs les. Ja, ja, ja. En het is dus bestemd voor advocaten met ervaring in straf- en bestuursrecht. Oké. Okay. Dus. Ja. Maar, maar goed... Uit deze zaken komt dus steeds uh, vaker naar voren. Hè? Want Jeroen die haalt nu een groosje op zaken aan. Die mensen zijn dus uh, vrijgesproken, begrijp ik. Of uh, een, een niet schuldig bevonden. Vrij, vrij, vrij, vrij helemaal vrij. vrij. Ja. Goed, nou, je hebt uh, doeden die geen straf opgelegd krijgen. Maar dat was nee, dat geen dus vrijspraak. Een... Nou, dat is wel nee, een... maar... ja, vrijspraak. Kijk eens je bent natuurlijk schuldig omdat je die planten hebt, daar kunnen ze niet onderuit, dat staat wettelijk vast. Maar omdat je, je optreden is niet strafwaardig. Kijk, wat die mensen altijd kunnen doen is natuurlijk het maatschappelijk belang. Wie, wie handelt nou in het maatschappelijk belang, het belang van de samenleving? Dat is, je ziet gewoon, doordat de regering nalatig is, ontstaan er allerlei excessen. He, ik bedoel, er wordt stroom gestolen, er wordt rotzooi gefabriceerd, er, er worden chantages, berovingen, diefstal, noem maar op. Doe de waarheid bestaat in nalatigheid? Nou, die nalatigheid die bestaat uit de politieke onwil om het fatsoenlijk te regelen. Ja. Zij creëren eerst een probleem door dat verbod in te stellen. Dan, dan krijg je dus door die repressie neemt de criminaliteit toe. Dus ik wil in feite alle excessen die zijn te wijten aan het overheidsoptreden. En dan vervolgens gaan ze die bestrijden. En gaan dan ook nog eens een keer belasting heffen op een, een kwalitatief dubieus product in een coffeeshop. En dan zegt de Hoge Raad. Winst gemaakt in een koffieshop is geen crimineel geld. En vervolgens, als jij je, wel, je geld wil investeren in een of ander iets, hè, zoals de uh, uh, Checkpoint. Uh, hè, die, ik mis, mis de naam hè, die man die wou een, een, een springschans daar maken. Dus, dus nou ja, whatever. En, en, maar dan wil hij dus zijn geld daarin steken en dan is het ineens crimineel vermogen. Terwijl je daar verdomme belasting over betaald hebt. En de Hoge Beraad zegt: winst gemaakt in een koffieshop is geen crimineel geld. En dan zeggen ze natuurlijk: van ja, dat komt omdat die, die belasting wordt geheven op de omzet en niet op de hasjes of de wiet. Maar zo lussen we er nog wel een paar natuurlijk. Dus ik bedoel, het is een soort perpetuum mobile, hè? je creëert het eerste problemen en, en dan hou je dat gewoon zelf in stand en ondertussen is het ook een vorm van werkgelegenheid. Natuurlijk. Nou ja, kijk, als het probleem het verbod is en je gaat dat verbod aanscherpen, dan ja, het verbod... Uh, creë creëer je dus meer problemen en ja, vervolgens het... ...verbod nog verder aan te scherpen. Ja. En in die rare beweging zitten we min of meer ja. nu. Het zie, voor, de, voor de criminelen zijn het gouden tijden. Ik bedoel, door die, dat heb ik ook tegen die officier gezegd. Ik zei, jij en, en, en, en, de, en de criminelen zijn partners in crime. He, je co ze collaboreren in feite met de criminelen. Je weet dat door de repressie die criminaliteit toeneemt. De, de, He, en, en de kwaliteit gaat ondertussen door het riool. Dus het is, uh, en, en dan zeggen zij dat ze dit beleid hebben om de criminaliteit te bestrijden en de volksgezondheid te behartigen. Nou, dat heeft dus precies een averechts effect wat ze doen. Dat toon je dus ook aan, dat kun je ook aantonen. En dat is dus niet in het belang van de samenleving. En, en, en een rechter die hoort altijd in het belang van de samenleving te handelen. Dus bijvoorbeeld die mensen die naar Lex Lumes gaan, die moeten dat goed onder ogen houden. Dat wat zij doen, dat, dat, dat moet natuurlijk wel in het belang van de samenleving zijn, wat zij doen. Ik begrijp dat jij graag ook een klein kwartiertje wat tegen die mensen zou willen zeggen. Nou, ik, ja, ik, ik zou zelf ook wel een adviesbureau beginnen natuurlijk. Nou ja, als het goed is... En en, en ik hebben die zaak gewonnen natuurlijk. Als het goed is, is dat dus gewoon een zaaltje vol met allemaal advocaten... die dus, uh, die, godzijdank, bijgepraat worden door andere advocaten over uh, ja. de laatste stand van zaken. Want nou, op zich denk ik dat het wel een goede zaak is. Nou, dat... het, het lijkt er wel heel erg op... Te, te Kijk... Van de overheid, het ministerie van Justitie, hoeven we niet zoveel te verwachten. Die liggen op een soort blinde ramkoers wat, ja, uh, wat ja, ons, de, ons betreft. Het, het OM handelt ook zo. Nou ja. goed, sommige burgemeesters zijn van goede wil, sommige gemeenteraden ook. Nou, uh, die kunnen geen kant op omdat het uh, ministerie zo moeilijk doet. De enige ruimte die er dus zit is in hoeverre uh, uh, in, in strafzaken... Uh, uh, Rechters, dus iets doen wat, wat, wat, wat, wat onze kant op gaat. Nou, dan en, mo moet je eens even ja. kijken. Als je ziet, als het gaat om drugszaken en het OM. dan is er vandaag ook wel weer een hele vreemde uitspraak geweest. omtrent uh, die, of een, uh, een eis geweest. ten opzichte van die witte heroïne-dealer in, uh, ja, heb ik de, ja, in ja. Amsterdam. Want dan worden er bepaalde dingen worden gewoon uh, helemaal niet eens aangeklaagd. uiteindelijk door het OM is gewoon direct nou, IJsense vrijspraak. Het, het, en, het niet, ja. en, en de poging tot moord, dat, dat wordt als uh, ding gezegd. Maar, en er wordt voor de rest gezegd dat hij als handelaar, dat hij dan moet weten wat hij levert. En dat wordt tegen hem gebruikt, dat hij dat dus of niet wist, of dat hij daar schijt aan had. Maar dat betekent wel dat uh, als het gaat om uh, het verkoop uh, van, uh, van drugsachtige artikelen... Dat, dat je dus wel zou moeten weten, volgens de rechter, als, het, als dit een uitspraak wordt, dit, dit was de dat je moet weten wat erin zit en wat je hebt. Maar ja, we wezen worden dat hij schuldig was. Hè? Ja, ja, ja, ja, maar dat, voor, voor andere keren verkoop, daar wordt hij niet voor aangeklaagd uiteindelijk. Maar even voor de goede orde, dit was alleen de eis? Of is het de dit is de eis. Okay. En de OM heeft in, in, in, de, in de dood, in de, de, degene die de dood opleverde, geen straf geëist en ook geen vervolging. Nee, omdat het niet bewezen kon worden. Ja. ja, ja je... daar, daar kan ik niks aan doen. Dat, dat was op de radio, hè? Dat, waar jij het ook... Op... Nee, ah, de, het... de meeste eisen smelten in de, in de rechtszaal, hè, nou ja, dus... Uh... Dus nou, dat ja, nee, het zou wel maar... smelten, maar bij mij smolten ze van 200 naar 100 kilo en ik vond het nog altijd een behoorlijk blad, moet ik zeggen. Nee, nee, goed, maar in die zin van, het... je zat het maar moeten tillen. Het... Ja, precies. Nee, 100... maar, ja. nee, maar het, het, het, het, het OM eist wat, maar of dat dan het uiteindelijk ook uh, de straf wordt en of het ook allemaal bewezen wordt, verklaring. Ik bedoel, ze kunnen wel dit allemaal naar buiten brengen. Een soort bijafslag ook... uh, gebeurde. Nee, maar dan, uh... dit is bij uitstek weer zo'n item waar ze even weer hun spierballen kunnen laten zien. Ik bedoel, dat, dat, dat, in de vluchtelingendiscussie heb hebben ze het over uh, testosteronbommen. Nou, die zitten ja. dus op het ministerie van Justitie. Die, die ja. willen vooral laten zien uh, hoe flink ze tekeer gaan. Mm, en, ja, en... De, hebben we het nou over demming? Nee toch? Ja, ik zie dat ook in wel. Een probleem probleem een als in een fantasieziekker zo'n steur rondzwemmen in zo'n helemaal van hormonen vergeven meertje of rivier met, met allemaal van die zeemeerminnen, die niet meer weet wat hij moet doen, weet je. Misschien zit het in de flesjes water die ze daar drinken. Dat, dat zou kunnen. Een... Dus gewoon, er is ergens iemand anders alweer met iets bezig te komen. Ja, maar het kan zijn Dat laten die in, in de maar waterflesjes zitten. kunnen, kunnen zet... we op die manier niet wat vrouwelijke hormonen toevoegen aan het water? Dat ja, doen ze dat tegenwoordig gebeurt. automatisch. Dat heb ik ook gezegd, en, ik ook gezegd bij, bij Jinek natuurlijk. van uh, uh, Cannabis versterkt ook de feminine uh, aspecten hè, in iemand uh, zijn bestaan. He, ik, je, je wordt er vriendelijker van, je wordt, wordt toleranter, wat vredeliever. Dus. Dat horen vrouwen graag, en, he, dat je dat over ze zegt. En wat maar zei, zei, wat, nee, maar, maar dat, dat staat dus in haaks in feite op de haantjescultuur die we hebben. Hè, ja, de, maar de, wat, ja. zei, wat zei Eva het, toen? Nou ja, nee, maar dat is volgens mij ook een belangrijk aspect. Ja, <laughs> Zij ze er ook iets op terug. Ja, ja, ja, toen zei ze, waar, waar, ja, ik zei, dat zou je moeten aanspreken. En toen zei zij van, waarom ik? Ik zei, nou, omdat je een vrouw bent. En, en toen zei ze van, uh, ja, ja, dat is zo. En toen, later okay. de, en, en toen na de uitzending, toen zei ze tegen mij van, uh, dat vond ze wel heel leuk dat ik dat zei uh, eigenlijk zo. Dus dat, dat, dat, dat nee. vond ze heel grappig. Dat had ze niet verwacht. Kijk, daar zit de een of andere uh, boer. Nee, maar... eker uit Friesland tegenover haar. En die begint over feminine krachten. En als je dus <laughs> naar de Tweede Kamer kijkt. Hè? De vrouwen die, laten we zeggen. Uh, grof, grof gezien pro-cannabis. Of de mensen die voor pro-cannabis zijn. Dat zijn dus vrouwen. Hè? Dat is Marit Volop. Dat is Nine Kooijman... Dat, dat, dat is Vera Bergkamp. Liesbeth uh, uh, uh, ah, ja. van Tongeren. Zijn uh, allemaal en... verliefd op doeden. Hè? Uh, misschien is ja, dat, dat zal het uh, wezen. Is dat de reden? En ja, al, zullen we alle, een kalender al, met doelen gaan, gaan, gaan maken? Ja, ja, ja. Alles, dat zijn, nou ja, of ze zijn rechtlijnig, of het zijn testosteronbommetjes. Maar ja. uh, Zegers, die kunnen we dan rechtlijnig noemen. En uh, Van de Staaij ook, want die zijn gewoon trouw aan hun principes. Ja, die Zegers, hij was toen ook in uh, arena, ja, was hij, genoeg de Arena. Die, die man die had het over 80. Tot, die, hè, daar was ik ook voor uitgenodigd. Misschien weet je dat nog. Arena, de ja, ja, ja, ja. randa er zat een uh, verslaafde tegenover hem en een moeder die een zoon had van 13 jaar, die, uh, die uh, uh, een joint rookte en uh, last kreeg van psychose en over de dakrand liep. He? Dus uh, uh, had, hij, had hij niet gerookt, dan was hij eraf geflikkerd. En, <laughs> en er was Zegers dus ook. En die had het dan ook over 80, 90 procent, ging naar het buitenland. En kijk, hij weet gewoon dat hij liegt. Mm. Maar dat doet hij uit politiek uh, gewin. He? Nou ja, maar goed, maar een heleboel tegenstanders, euh, laten we zeggen, van euh, legalisering of regulering. Dat zijn dus mannen. We hadden, we hadden OSCAM, euh, ik weet ja, of, ja, dat is wel zo. Euh, euh, euh, nou ja, de, de, de, de, die nieuwe van de VVD, hoe heet die nou? Nou ja, ja, misschien speelt het feminine aspect dan wel meer een rol dan dat. De genderaspecten gender van de drugsverboden, dat is een heel nieuw ja, element, ja. joh. Ja, precies. Ja? Dat is een heel nieuw aspect, ja. He? Ja. Kijk, als er nou een specifieke druk was die vrouwen zouden gebruiken, dan hadden de mannen die ook verboden. Dat is misschien uh, de, de rode draad van vanavond, dat er onder die drugswetgevingen dus iets anders ligt dan uh, uh, de argumenten die ze daarvoor aandragen, onder andere volksgezondheid. Ja, ik denk gewoon vooral, het, het, ja. ze denken nog steeds een ondermijning van de gevestigde orde. Hè, en dat, het, het past natuurlijk ook niet in het elektronische web wat ze momenteel spannen. En dan, nou ja, dat zei maar, je toen net ook het, al, maar ik zit altijd stroomd achter de computer. dat is heerlijk. Nou ja, en, maar dan, ja. <laughs> en, en dan de farmaceuten natuurlijk, hè, die, die de moordige tegen zijn. En dan dat moreel-christelijke oordeel waar, waarop het gebaseerd is. Hoor. Dus ik denk, dat, die drie aspecten, dat, die heel belangrijk. Maar, ja. Maar de hoop is dan dat, dat, dat er een, toch een riante meerderheid inmiddels in dit land is die anders wil? Maar dat komt alleen ja, dat... niet tot uiting in de Tweede Kamer. Ja, ja dat, is met, met, met, dat is met meer dingen inmiddels zo, hè? Wat zeg je? Nou, dat is met meer dingen inmiddels zo. Dat er toch voor een heel aantal dingen heel duidelijk een bepaalde soort van stemming is bij de mensen. Die gewoon eigenlijk... Uh, 0, niks beantwoord wordt uh, vanuit wat Den uh, Haag doet of hoe ze reageren. Nee, nou ja, dat wordt van Den Haag natuurlijk ook wel eens gezegd. Hè. Kijk, het is een, een soort toneelspel wat erop gevoerd wordt en achter de coulissen gebeurt het eigenlijk. Ja. Maar ja, je hebt ook van dat toneel zoals John Lanting en zo. Dus <laughs> dat ja, wordt... ja, dat heb je ook, ja. ja, ja, ja. <laughs> maar dat gebeurt minder achter de coulissen De politiek als club. Ja, maar er gebeurt wel veel achter gesloten deuren. Ja, dat is weer waar. Jawel, die, die journalisten staan dan trouw voor zo'n gesloten deur te wachten, soms ja. urenlang ja. en dat is dan ook live ja. op de televisie. En als, ja. en als, ja. en als ja. De, ja. de deur dicht zit en dan allerlei speculaties ja. en vragen. Ja. En dan springt er iemand met zo'n opgetrokken bovenlip uh, lachend uh, op de bank en die vertelt dan waar ze het uh, wel of niet over gehad hadden. En weet jij wel, <laughs> weet je, goed. Ja, we hebben maar zo, zo van de steur, die zou natuurlijk, wat moet de meter Ik bedoel, het is schandalen dat die man er nog zit. Bedoel, hij, maar, hij, uh, uh, had, op binnen. alle mogelijke manieren bedondert hij de Tweede Kamer. En, en dat Wanneer wordt al, is dat kamer... De, de, debat dan over, over dat, dat gedoe met dat bonnetje? Want er was nu een mailtje verstuurd dat ze moesten stoppen met, uh, met zoeken, de ambtenaren, terwijl ze het gevonden hadden. Ja, en toen had hij dus gezegd van die ambtenaren die deden hun werk niet goed. En die zijn toen pissig geworden en hebben dat gelekt. Ja, maar, ja, maar dan gaat de Tweede Kamer daar toch weer over, over praten. Ik ja, bedoel... en wat, wat ook nog eens een keer zo is, wij weten nog steeds niet waar die duur over ging. Want dan zeggen ze dat heeft het etiket geheim. Dus, dus waar het nou uiteindelijk om ging, waarom die gast dat geld heeft gekregen, dat is nog steeds niet duidelijk. Ja. En de man die dus breed lachend zei: van, Ik weet alles en jij weet niks, die zit gewoon in die kamer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, die gaat dan ook nog pleiten voor de handelsverdragen. Ja, Natuurlijk. en hij, hij heeft ja. zeven schaakzetten gedaan, hè? Tegenover. Ja, ja, ja. ja. Ah, geweldig, want hij heeft gewonnen, hè? Ja, ja, ja. Dat... ja, dat ook nog. Ja, nee, die man is briljant. Ja, ik ben toen met hem in botsing gekomen. Letterlijk is... heeft hij daarom zonder. Oh nee. Nee, nee figuurlijk, natuurlijk. Maar... dat was bij. met zijn auto, ja. Met hey, dat ook. was bij het Cannabis tribunaal in 2009. Toen oh, ben jij tegen zijn auto gebotst? Nee, nee, nee toen, toen had hij op een gegeven moment een lulverhaal over paddenstoelen. En toen, en toen schoot mij in het verkeerde week. En dat was in Café Dutok. En uh, ik zat achter Van Acht en Leers, die waren er ook. En hij zat achter de tafel met uh, uh, Frans Wijsglas... En die, uh, de, de, hoe heet het, die, uh, die netwitte, uh, van CDA. Siska. Ja, uh, en, ja en, en, en dan nog uh, uh, Boris Terham en Jesse Klaver. En nog iemand van de CSP. En, en toen werd dus, uh, hadden we het over de, de drugsproblematiek. En toen zei ik tegen die teven, het is natuurlijk wel zo van alle drugsproblematiek tezamen is slechts een marginaal, nou, het is een slagzin... He, slechts een marginaal verschijnsel ten opzichte van de alcoholproblematiek. En toen zegt hij van nou, dat, do, dat, dat doet er niet toe. Ik, zei, oh, oh, de, ik denk nou, dat ga jij niet uitmaken, dat maak ik wel uit. En toen zei, en toen zei ik tegen hem van, ik denk, ik ze, wie denkt u eigenlijk zo niet dat u bent... om voor een ander te bepalen wat iemand wel of niet tot zich neemt... terwijl u daar geen last van heeft. Ik zei, dit is een, en toen had ik de microfoon, die had ik ondertussen... Uh, goed, voor goed voor mijn mond en daarvoor niet. En, dus, en toen knalde ik knal echt de ruimte in. En toen, ik zei, dit is een hele domme en arrogante houding. En ik was kwaad. En het sloeg in als een granaat. En toen heeft hij mij daarna wel een minuut lang met zijn dikke kop aan zitten kijken. En, en hij was pissed off. Hij heeft uh, van acht later ook niet een hand gegeven. En hij is min of meer kwaad weggegaan. En ik vermoed zelf altijd... Dat daarom na Nederwitte movie. Want kijk, toen kwam die fan weer tegen op het scherm. Hè, mij dus. Ja. Dat daarom dat conservatoire beslag op mijn huis heb gekregen. Met 200 kilo. Hè, in S 7 Oosten In 1 jaar tijd. Zonder lampen. Mm -hmm. dus, Overigens, dus die... uh, de. de... Wereld uh, Nobelprijs voor biologie heb je daarmee gewonnen. Ja, voor landbouw zeker. Maar ik, ja. ik, ik, ik heb zelf altijd het vermoeden gehad dat ik het uh, daar onder andere aan te danken heb. Zeg maar. Dat ik met, die, uh, met, die, uh, met hem in botsing ben Dat gekomen. je net die microfoon te goed in handen had. Voor je nou mond. ja, Jeroen, het sloeg in als een granaat. Het was ja. in Café Budok en het was stil. Ja. En het was echt ja. bam. En het uh, aparte was ook. Ja. Ik had voordat we daar gingen zitten, al het idee van ik ga met die man in Botsing komen. En, en dus dat, dat voelde ik al helemaal aankomen. En, dan, ja, wat, en, en Jesse Klaver zei toen van... U moet niet gaan schelden. Ik zei, moet je goed luisteren. Ik zei, dat deed ik niet. En toen zei hij, u heeft gelijk, mijn excuses. Dus, en toen ging, maar daarna kreeg ik niet meer het woord van Frans Wijsluis. Nee. Nee. Ik, volgens mij ben ik daar zelfs bij geweest. Uh, dat zou kunnen. Het ja. was in 2009. Hè? Toen ja. was hij nog niet staatssecretaris. Want dat is hij pas in 2010 geworden. Rijf, ik, ik weet nog wel dat die Frans Wijsglas... dat die daar een keer zo uh, de, de voorzitter was. Ja. Ik heb ja. een keer uh, naast hem staan pissen. Kijk, dat is ook <laughs> goed nieuws. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat gebeurt ook. Toen, oh, toen, toen, toen was hij hier in Leeuwarden. Toen was hij, uh, was hij uh, uh, laat maar zeggen, in touw voor... Uh, voor de VVD-campagne, volgens mij was, waren dat ook uh, raadsverkiezingen. Dus dat is uh, twee, 2010 of zo geweest. Ja, ja, gemeenteraadsverkiezingen. Ja, ja, ja. en uh, toen was hij uitgenodigd en uh, nou, ik, ik ben daar toen ook heen gegaan. Nou ja, een beetje nerveus van tevoren en uh, nou ja, ik naar het toilet en daar stond hij ook. En, uh, toen hebben we maar even kennis gemaakt, ik, heel ik ben informeel. Ik ben vooral <laughs> ja. geïnteresseerd in druppeltie lang of kort na... Ja, precies. <laughs> en, en, en, en, en, dus zo, daar, daar heb ik niet zo op gelet, en, want ik was natuurlijk meteen bezig met het idee van ik moet nu even wat tegen hem zeggen. Zodat, dat, dat, ja. dat we elkaar kennen als, als zometeen het gesprek, gesprek in het ja. Halen. Ja. Oh, ja. Maar je nee. kent elkaar dan wel heel goed hoor. Ja, ja. ja. <laughs> Je dacht niet, wat moet de Zuikstengel nou, Su het, het, het punt was, uh, er was een ander punt uh, aan de orde. Het ging dan over het stelen van een fiets. En de heer Teve verdedigde de, de, de opmerking dat je dan als burger gewoon uh, diegene van zijn fiets af kon rammen. Om uh, zo, uh, hè, dus. Ja, ja, ja. ja. Hè, dat je, hè, past ook in het straatje van, van die praatjes. Van dat je een inbrek in huis is dus hebt. Een vorm van, dat is een vorm van eigenrichting, hè. Precies, dus dus dat, dat zei ik tegen hem. Dan in, nee, maar dat houdt in dat je dus wel. je mag wel eigen rechten spelen, hè. maar nee. je mag, het mag niet de eigen verantwoording over jezelf hebben ja ja, maar, nou, ja dat is, goed, dat ik, ik dat ga is net, wel noemt, zeggen dat, dat we bijna het verbaan, aan het eind zijn het jongens je, maar wat je erin stopt dat moet ineens door een overheid bepaald worden maar zullen we nog even de, de luisteraars uh, dan maar tot de volgende keer gedag zeggen tot de volgende zeggen. keer we kunnen zo luister, nog wel luister, verder praten over die Skype verbinding ja. maar wij, wij kunnen zo dat nog verder praten wij kunnen zo nog verder praten hoor sunset die gaat zo meteen uh, de avond voortzetten denk ik hoop ik lijkt me leuk ja gaat gebeuren en dan komt nog operator, de Red, Red, Marianne. Gewoon een gezellige ridderavond. Uh, tot uh, 12 uur live. De lijvigste avond op Ridder Radio? Ja, och, zoiets, hè? Ja.